en rode ogen De tijd van het jaar, hè? Ach ja, het zal niet lang meer duren of Zankt Wit ligt onder de sneeuw. Dan nee, werd het hier weer zo verdomd koud. Die smerige gevangenis. Elk jaar of ik krijg ik weer spit in mijn bot. Ja, je mag al blij zijn dat je niet in zo'n vochtige cel wat is dat? Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Hij is door dood veroordeeld. Wat is er? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Kom! Hij is gekomen. Wie wie is gekomen? Hey. Er is niemand. Hey. Meneer hey. ah, directeur, goeienacht. Uh, uh. De directeur... Goeienacht. Is het niet mogelijk de nachtronde in stilte te doen? Het was grond, meneer directeur. Hey. Hij riep dat er iemand was. Maar het is zwaar, hij was hier! Van me kom komen ah, halen. Nou, kom, kom, Groent. Ik kan begrijpen dat iemand nachtmerries heeft. Hè? Zeker als hij bijna vijftig mensen in nog geen twee jaar vermoord heeft. Maar u moet hem daarom nog niet wakker houden. Hè? Ik wil sterven voordat hij terugkomt. Hè? Eh, u zult eh. wel sterven. De doodstad is de doodstallie. Maar Hij zal terugkomen. Te er kleeft er bloed uh, aan het raam. Ah, zo. zo. Men probeert te ontsnappen uh, uit de gevangenis van zijn. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik zweer u dat het niet waar is. Kijk, kijk naar mijn handen. Dat is mijn bloed niet. Er is waar, meneer de directeur. Kromp betont nergens een spoor van de mond. Het is het bloed van hem. Hij zal terugkomen tot hem een bloed heeft. Maar wie hey dan, Kromp? Wie zal er terugkomen? Wie, Kromp? Ik kan u dat niet zeggen. U zou het niet geloven. Er is maar één man die kan begrijpen wat ik wil zeggen. Harry Dixon. Ja? Meneer de directeur, excuseer, maar meneer Dixon en uh, meneer Wills zijn aangekomen. Laat ze dan binnen, Heinz, laat ze binnen. We zijn er eens, we zijn er eens. Mag ik u een goede middag me wensen? mij. Meneer Dixon, welkom. Welkom. Ga ja, maar, Heinz, dank u. Ja, jawel. Voor oorlof mij waarde, heer Ziegermeyer, om u mijn jonge vriend Tom Wils voor te stellen. Het is me een genoegen u te kunnen ontmoeten, meneer Wils. Hoeveel goeds heb ik al niet over u horen vertellen. Hij ja, is echt een voortreffelijk leerling. Ach, meester, u niet. Het is ook mij zeer aangenaam met u kennis te mogen maken, meneer Ziegermeyer. Ja, ja, maar gaat u toch zitten, heren. Dank u. Dank u. U hebt een prachtig uitzicht van hier, meneer Tsiegermaier. Ja, het platteland rond St. Vit is erg mooi. Maar u zou het moeten zien als het gesneeuwd heeft. Nou goed, goed, laat ons ter zaken komen. Ter zaken, ja. Ik ben Ezer Krump, neem ik aan. Inderdaad. Er zijn de laatste nachten vreemde zaken gebeurd. Krump wil er met niemand over spreken, alleen met u. Ja. Nou, zullen we dan maar misschien meteen naar zijn verhaal gaan luisteren, heren? Ja, ja. Als u me wilt volgen, heren. Ja, uh, het is toch vreemd, meester... Dat Grump net met u wil praten. Wie heeft hem gearresteerd? Ach, mijn beste jongen, dat is het respect dat het wild leert hebben voor de jager. Dat is volkomen normaal. Ach, het moet een helse opdracht geweest zijn om het spoor van Grump te volgen. Ik heb nog nooit gehoord van een moordenaar die zijn slachtoffers in alle landen van Europa zoekt. Waren het wel zijn slachtoffers, heer Ziegenmaier? Waren het wel zijn slachtoffers? Hoe bedoelt u, meester? Mm -hmm. Gelooft u dat... Grom gek is, meneer Dixon? Niet in het minst, heer Ziegenhuis. Dat precies wat ik ook dacht. En toch, sinds enkele dagen is Grom bang. Bang dat hij niet terechtgesteld zal worden. Ja, dat is omdat hij een snelle dood verkiest boven een langzaam wegkwijnen in de gevangenis. Hij zit hele dagen te mompelen dat hij zal komen. Hij? Hij? Vraagt u me niet wie? Ik weet het niet. Nou, we zijn er. Heinz. Uh, maar de deur. Ja, de deur is open. Ja, de deur. Ik laat de deur zonder onderbreking in het oog houden. Zo, meneer directeur. Goedenavond, avond, Gromp. Harry Dixon is hier. Goedenavond, heer Gromp. Avond, uh, meneer Dixon. Het doet me plezier u te zien. Zo sprak u vorige keer niet, niet waar, meneer de Gromp? Nee, meneer Dixon, dat is waar. Morgen gaat mijn kop eraf. Met u in de buurt ben ik zeker dat het zal gebeuren. Want die man is gek. Nee, nee, heer Tzegermeyer, krankzinnig is deze man zeker niet. Nee, niet gek. <laughs> Enkele dagen geleden vroeg hij me om verse loopbloemen te gaan plukken voor hem. Hier, hier zijn ze, kijk. Hij legt ze rond zijn hoofd om te slapen. Loopbloemen, als het ware. Twee bewakers hebben een hele dag door de velden gelopen om loopbloemen te vinden. Loopbloemen in St. Vit rond deze tijd van het jaar. U zal me toestaan, heer Groomp, dat ik enkele van deze botanische wonderen van u leen. Natuurlijk, uh, uh, meneer Dixon. Ik voel me zoveel veiliger met u in de buurt. Morgen zal ik u de volledige waarheid zeggen. Wat voordat ik sterf? Maar beloof me dat mijn hoofd zal rollen. Ik beloof het u, heer Groomp. Oh, oh, oh, meneer Dixon. Dit is dokter Poppelreiter uit St. wit ik laat hem elke dag dromend onderzoeken. Ik weet niet dat hij een hartaanval krijgt van de schrik. Aangenaam, meneer Dixon. Aangenaam, meneer Poppenreiter. Er zaten bloedsporen op het raam die nacht. Is dat zo? Weet u het raam openmaken, meneer de Tom? Zeker, mister. Mm -hmm. Mm -hmm. Kijk goed, Tom. Wat ziet u nu? Mm -hmm. Het platteland rond St. Vit. De cel ligt aan de buitenkant van de gevangenis En op nauwelijks tien meter boven de grond. Twee stevige dolken volstaan. Twee dolken? Een goed klimmer heeft genoeg aan twee dolken om zo hoog te klauteren. Hij steekt afwisselend een dolk tussen de stenen om op te steunen en zich aan op te trekken. En hij moet zich daarbij verwond hebben. Uitstekend denkwerk, beste himme oh, oh, nou ja, meester. Gromp heeft dus niets verzonnen? Nee, heer Zegemaier, Gromp heeft niets verzonnen. Zijn hart doet het nog altijd goed. Hij haalt de ochtend wel. Mm, dat valt nog af te wachten, heer Popperijter. Maar goed, u zou me zeker aan vast willen verontschuldigen, heer Zegemaier... ...dat ik u reeds verlaat, maar Tom en ik hadden ons graag naar ons hotel begeven. Maar u kunt met mij meerijden. Ik woon vlakbij het marktplein van St. Viet. Uitstekend, heer Popperijter. Tot morgen, heer Ziegelmeyer. Tot morgen. Tot morgen, Grump. Eh, tot morgen, meneer Dixon. En denk aan uw belofte. Het is toch vreemd hoe een mens veranderd, vindt u niet, meneer Dixon? Gronk heeft zoveel moorden op zijn geweten en toch doet hij geen enkele vroeging. Hij is alleen maar bang. Op zijn geweten, heer Poppelreiter... Zijn rode ogen laten geen enkele emotie zien. Goed, als ik eraan denk wat een door zijn slachtoffers moet gegaan zijn... als ze die vampier voor zich zagen. Een vampier met de rode ogen. Hmm? U hebt de krantenverslagen goed gelezen, heer Popperweid. Zeker. Het was een echt genoegen om te lezen hoe u hem hebt kunnen krijgen. <laughs> Ach ja. Wat huh? is het hier, toch een mooie omgeving. En kijk, meester. Wat een prachtig Huis. Wat een prachtig huis, zegt u. Inwoners van St. Vit zouden het liefst zo snel mogelijk met de grond gelijk maken. Dat zou zonde zijn. Ik heb zelden zo'n goed bewaarde middeleeuwse woning gezien. Niemand uit St. Vit komt nog in deze straat zodra de zon wegen is. Het huis is eigendom van een Oostenrijkse familie. Die heeft het vanuit de tijd van Maria Theresia. Er staan meubels in, elke week komt de notaris met twee meiden het huis onderhouden. Maar al meer dan 200 jaar woont er niemand meer. Het wordt het gespensterhuis genoemd. Het spookhuis. Daar is ons hotel, heer Popperrette. Heb dank voor het vervoer, mijn waarde heer. Graag gedaan, meneer Wixen. Tot morgen op de terechtstelling. Oh, moet ik u niet helpen met de verlies, meneer Wils? Dat gaat wel. Niet waar, beste jongen. ja. Uh, tot morgen, meneer Popperreiter. Oh. Oh. Wat een trap. <laughs> ja. Ik denk dat ik meteen in slaap val. Het spijt me, beste jongen, maar de armen van Morfuis zullen zich rond anderen dan ons moeten sluiten. Vannacht maken we een wandeltocht op het mooie platteland van Sankt Vier. Oh, nee, meester. Met deze mantel, zo zwart als de nacht, verdwijnen we in het duister. Want in het duister ligt de sleutel van dit geheim verborgen. Het geheim van Grump? Inderdaad, beste jongen. Ik heb maanden achter de man aangezeten, want zelden heb ik zo'n sluwheid bij een menselijk wezen mogen ontwaren. Maar naarmate we in de buurt van St. Fit kwamen, werd hij anders. Hoezo, meester? Zijn misdaden werden met mindere zorg gepleegd. Zijn spoor werd alsmaar duidelijker. Tot ik hem kon plukken met hetzelfde gemak waarmee appelen geoogst worden. <lacht> het had er veel van weg dat hij verlangde dat ik hem kon vatten. Ja? Toch wist hij dat hij bijna onvermijdelijk de doodstraf zou krijgen. Hier is meer gaande dan met het blote oog te zien is. Moet ik een gevolg voor meenemen, meester? Dat is niet nodig, maar... Vergeet de loopbloemen niet. Oh ja, de loopbloemen. En de zijde ladder. De, de zijde ladder. En de stalen haken. En de stalen haken. Zeer goed. Het is nu donker genoeg buiten. Ja. Neem ook nog het gereedschapkistje, wil u? Ja, natuurlijk. Uh, waar gaan we naartoe, meester? We volgen de weg buiten het dorp. Ja. Hier zijn we ver genoeg buiten het dorp om onze taak te verrichten. Ziet u die betonnen paal, Beste? Uh, met de telegraafdraden aan. Inderdaad, jonge vriend. Ja? Mag ik u vragen al uw handigheid aan te wenden... om onze zijden lapper aan dit kunstwerk te bevestigen? Ja, goed, ja. ja. Het oh, uh, mislukt. Nogmaals... Ja. Goed zo, goed zo. Hier is een tang. die uitermate geschikt is om de draden van deze telegraafverbinding door te knippen. U moet wel even naar boven klimmen. Ja, maar. Uh, waarom, meester? Elk antwoord heeft zijn tijd, beste jongen. Oh, Doe wat ik zeg. Ja, ja. Voorzichtig val niet. Nee. Eén. Ja. Ja. Ja. Ja. Twee. Drie. Ja. Vier. Vijf. Nog één. Ja, nog beetje Zes. Kom maar naar beneden. Ja, maar zijn tweet zit nu helemaal zonder telegraaf of telefoon. Inderdaad, niemand kan overletten dat groen morgen sterft. Oh, dacht u dat de minister van Justitie hem op het laatste moment gratie zou verlenen, meester? Misschien, ja, maar dat is nu onmogelijk geworden. Ah, ja? Het enige wat Groempels nog te bieden heeft, wil ons maar geven als hij zeker is dat hij sterft. Maar wat kan hij ons dan geven, meester? De waarheid over de vampier met de rode ogen, beste jongen. Maar wij zullen zelf nog deze nacht een tip van de sluier oplichten. Kom, ja, terug naar sanctie. Ja, meester. In de ziel meer te zien, meester? Een ziel zeker niet, nee. We gaan naar het gespensterhuis. Het, het spookhuis? Wat heeft het spookhuis te maken met Gromp, meester? Ik vrees dat het er alles mee te maken heeft, beste jongen. Waarom is Gromp niet vervlucht naar een grote stad in de buurt, naar Luik of naar Keulen? Waarom hm? is hij naar dit dorp gekomen? Voor dat huis? God het ziet er vreselijk uit in het maanlicht. De sleutels? De, de, de sleutels, hè? Hier, de sleutels. Ja, de deur is ons binnen vergrendeld. Ik zal nogmaals beroep moeten doen op uw jeugdige lenigheid, beste jongen. Ja, meneer? De ladder, graag. De ladder. Kijk, u kan ze vasthaken in dat raampje. Oh ja, ja. Dat is goed. Uh, moet ik het glas breken, meester? Als het niet anders kan, ja. Ja, goed dan. Het is niet nodig, meester. Het is een gewoon raam. Goed, ga binnen. Ik volg u meteen. ja. Zeker niet dood, beste jongen. Ja. Kom, we gaan eerst de kabels doorzoeken. Steek uw lamp aan. Hebben oh. de kaarsen in die kandelaars te willen aansteken. Uh, ja, maar dan... Uh, ze zullen we ons zien, meester. Daar ben ik ten zeerste van overtuigd. Ja, Licht, graag. Graag, ja. Zeker, meester. Ja. Aha. Zo. Kijk, wat een weelde. En u dacht dat hier niemand was. <laughs> Hij is hier. Hij kan door gangen en door muren lopen. Hij is hier. Waar is hij? Maar zowaar ik Harry Dixon heet, ik zal hem vatten. Mij ontsnapt het monster niet. Meester, de baas gaat uit, meester. De politie van het hele vaste land heeft zijn rat voor de ogen kunnen draaien, maar niet mij. Meester. Niet mij, niet Harry Dixon. Meester, laat Ik wil u niet bewegen. Ik zal u krijgen, vampier. Want ik weet meer dan alle politiemannen samen. Ik geloof in u, spook van het en Ik weet waarvoor de lookbloemen dienen. Zo, steek de kaarsen maar weer aan. Het is tijd om terug te keren naar het hotel. Ja, te terugkeren, meester. Zo. Ja, ja. Nog eens rondkijken. Zoals u wilt, jonge vriend. Ja. Ik rook wel een pijpje ondertussen. Hé, hey. hier ligt een hoge hoedmeester. meester. Ah. Kom, de beul wacht op ons. Oh, kan hij dan niet wat lang wachten? De naderende ontknoping van dit mysterie, waarde vriend. Met een flinke stap zijn we nog op tijd in de gevangenis. Ja. Goedemorgen, heer Dixon. Goedemorgen, heer Bills. Goedemorgen, heer Popperreiter. bent u ook op weg naar de gevangenis? U raadt het juist, ja. Maar Stapin, u kunt met me meerijden. Dat aanbod slaan we niet af, heer Popperreiter. Komt dan. We moeten dood vaststellen na de executie. Ik hoop maar dat hij geen gratie heeft gekregen. Dat denk ik niet. Dat is in orde, ik ken de heren. Tot uw dienst, meneer de directeur. Goedemorgen, heren. Ik ben blij dat u er bent, meneer Dixon. Zoals u ziet, wordt alles in gereedheid gebracht. Binnen enkele minuten is het schavot klaar. Ik heb op u gewacht om Rompuytjens zelf te halen. Zullen we dat nu maar doen, heer Tsigemeier? Ja. Ik had verwacht dat er vannacht nog een gratiebevel zou doorgetelegrafeerd worden, maar er is niet gekomen. Kent u de beul? Nee, maar zijn papieren waren volkomen in orde. Een zekere meneer Liebe. Het was wel vreemd dat hij geen helpers bij zich had. Ze hadden de avond ervoor te veel gedronken, zei hij, om zich wat moed te geven. Ik heb twee van mijn eigen wagens moeten inzetten om het schaffelt in elkaar te timmeren. Zo. zelf. Er is geen weg terug, heer Tjiegenmaier. Ja, ja. u hebt gelijk, maar ik heb het er moeilijk mee. Het is zo lang geleden dat de doodstraf nog is uitgevoerd in dit land. Goedemorgen, Kromp. Uh, morgen. U weet wat u mij beloofd hebt, meneer Dixon. Ik weet het, Kromp. Eveneens, Grump. uit naam van de regering en de koning van dit land, heeft de rechtbank u veroordeeld tot de dood. Uit naam van de regering en de koning van dit land verzoek ik u mij te volgen voor de uitvoering van dit vonnis. Amen. U hebt mij evengoed wat beloofd, Gromp. Blijf bij mij terwijl ik naar de guillotine loop. Ik vertel u alles vlak voordat ik sterf. Hebt u niets meer te zeggen, meneer Kromp? Kan ik nog een laatste wens voldoen? Nee, nee, nee. Ik heb hier goed gegeten en ik heb hier goed geslapen. Nee, er is echt niks meer. Alleen de zuurkool, die mocht wel wat langer gekookt worden voordat hij opgediend werd. Mm -hmm. Nu een echte guillotine? Ik heb zo'n apparaat nog nooit in het echt gezien, alleen maar op afbeeldingen. Deze is zeer echt, Kromp. Oh! Wat is er? Het is niet de guillotine, Dixon. Maar hij is hier. Ik voel het. Laat het snel gaan. Dixon. u hebt me beloofd, ik sterf. Hou uw belofte. Is alles klaar? Ja. Kom, Kromp. Pas op voor de trede, Kromp kom dichter, Dixon. Dixon, de vampier met de rode ogen. Dat ben ik niet. Het is vet. Ah, Dixon, Dixon, dood me. Dood me. Maat me aan. Maaf me aan. Snel. Nee, ik heb je geroepen. Op de beul. Houd die man tegen. Hij is meester, die kakken. Laat me los. Houd die man tegen. Wat gebeurt er? Wat er gebeurt, heer Tsiegemeijer, is dat de vampier met de rode ogen ons ontglipt is. Die stomme cipiers hebben me tegengehouden. Anders had ik hem kunnen stoppen. Wat is hier in Semelsnaam gebeurd? Wat moest gebeuren? Trump is terechtgesteld. We hebben u vannacht proberen te telefoneren, te telegraferen, meneer Tsiegemeijer. Nog maar het was beul Liebe uit Luit vertrokken en verliep een bericht binnen uit Brussel om de terechtstelling uit te stellen. God. Alle verbindingen met St. Vith waren verboken, zodat we in alle lijn op onze paarden gesprongen zijn om de beul in te halen. Maar op tien kilometer van St. Vith hebben we de lijken van Liebe en zijn helpers gevonden. Ze waren neergeschoten. Meester, Meester, de meester. de beul is zijn goed verloren. De goed uit het gespenste huis. Kom snel. we nemen de wagen van Popo Rijter. staan mensen voor het huis. Dat belooft niet veel goeds. Er is iets gaande. Kijk, dan. Er vloeit bloed van onder de deur. De notaris is al verwittigd, meneer. Daar komt zijn flechkouder. Nussepen. Wat, wat gebeurt er, hier? Ah, bloed. Heer Nussepen, in naam van de wet vraag ik u deze deur open te maken en nog wel snel. Mogelijk kunnen we een leven redden. maar er is niemand, behalve... Spoken allicht. Nussepen maakt die deur open. Of moet ik uw meester de notaris gaan wakker maken? De notaris is er niet. Toen ik het bloed hier onder de deur zag uitkomen, ben ik naar zijn huis gelopen. Maar zijn huishoudster vond hem niet. En Daarom zijn we meneer Nussepen gaan halen. Goed, goed, goed, goed, goed. Hoeveel verhalen moet ik nog horen? Maar sta dan niet zo te beven, Noesip. geef mij die sleutels. Ja, De deur gaat niet open. Huilbeven, Tom. Ja, jij, Tom. Ja, ja, tom. ja. ja daar. Er ligt iets achter de deur. Oh, oh Het is nu notaris. Het lijk is nog niet koud. Met zo'n groot bloedverlies kan dat alleen maar bewijzen dat de doodslag nog niet lang geleden heeft plaatsgehad. De moordenaar kan nog niet ver zijn. We kunnen hem misschien nog inhalen. Nog een moord? Zal het dan nooit ophouden met vloeien? Dat zal zijn tijd vragen, heer Ziegermeijer. Wie kan zoveel kwaad in zich dragen? Hij? Wie? Wie? De man die ons aanblikt van boven de schoorsteen. Was oh, dat is een schilderij, meneer Dixon. Inderdaad, heren. Een schilderij van de moordenaar. Wie stelt het voor? Johan Nepomucenus in. De laatste afstammeling uit het geslacht. Waar kunnen we hem vinden? Waar kunnen we hem uh, vinden? Maar... Hij is al meer dan 200 jaar dood. Hoort u het, meneer Dixon? 200 jaar is hij ja, dood. Ik heb het perfect gehoord, heer Ziedemeyer. Maar dat betekent nog niet dat ik geen gelijk zou hebben. Vertel eens, heer Lussepin. Wat ja. is er gaande in ja. dit huis? Ik weet niet veel, meneer Dixon. Notaris wijze waar nooit over praten. Het was een geheim dat zo'n familie generaties lang heeft doorgegeven. Ik weet alleen dat dit huis eigendom was de van de grappen van Dragomijn. Waarvan de laatste afstammeling 200 jaar geleden gestorven is. Ja. De rode ogen. Ja. Een mes. En hij bloedt. Hij is gewond, meester. Het zit stevig vast, dat mes. Ja, het laat los. Hm. Goed handwerk, duidelijk gemaakt door een meester smid. Kijk uit, meester. Van vingerafdrukken. Vingerafdrukken? Ja. De <laughs> beste jongen, onze vijand laat geen vingerafdrukken na. Niemand mag weg. Wij zijn hier met vier en dat mes zal de schuldige aanwijzen. Kom, kom, heer Ziegenmeier. Meet u echt dat de moordenaar onder ons is? Nee, toch? Of is er nog iemand in de kamer? Inderdaad. Johan Nepomucenus Laatste graaf van Dragomen. of his ...gezondheidskuur in het wild van bohemen ons goed zal doen. En u bent niet langer Tom Wils, goede vriend. U bent nu Ludwig Koetman. En uw wankele gezondheid werd door het vele studeren ernstig op het spel gezet. Hm? Maar, maar meester, u bent toch geen dokter? Nee, nee, ik ben speelgoedfabrikant. De grootste speelgoedfabrikant van Nuremberg. Met zijn zoon. <laughs> Morgen merkt niemand nog dat ik Harry Dixon ben. <laughs> tu <te> alsjeblieft. Oh. Maar <truimplein> uh, de heer, moeten we hier uitstappen voor IJzerhaar? IJzerhaar? Ja, zeker meneer. Kom, mijn zoon. Neem de valies. Ja, vader. Uh, zou u de goedheid willen hebben, waarde heer, een taxi voor ons te willen roepen? Een taxi? Hm. Er zijn geen taxi's, meneer. en boven zijn niet kunnen rijden op de aardeweg die naar IJzerhaar leidt. Alleen uw voeten kunnen u naar IJzerhaar brengen. U hoort het, mijn zoon. Slechts onze voeten kunnen ons dus naar IJzerhaar brengen. Uh, dank u, waarde heer. Die kant proberen, die kant. Het bos door tot u de huizen ziet. Dat is IJzerhaar. Dank u. Mijn voeten liggen open, meester. Kunnen we niet even houten houden? Maar de nacht valt reeds, mijn jongen. Ja, maar... En kijk, daar is een rookpluimpje te zien. Het kan niet verder zijn. Ja, hopelijk krijgt u gelijk, meester. Nou ja, natuurlijk. En kijk, achter de bocht ligt een huis. We zijn in IJzerhaar. Denkt u dat er hier een herberg is, meester? Hmm, ik zou me sterk vergissen moest dat huis daar ons niet willen herbergen. Mm -hmm. In de gevel zitten nog haken van een vroeger uithangbord. Ja. Is er iemand thuis? Dit is goed vol. Ja? Goedenavond, waardedame. Is dit de herberg van IJzerhaar? Een herberg, meneer? Er komen nooit reizigers in deze streek. Uh? Darko? Ja? Ze vragen of het hier een herberg is. Een herberg? herberg. Dat is veel gezegd, meneer. Vroeger, lang geleden, hebben we hier een kamer gehad waar reizigers konden blijven slapen. Ze is al jaren niet meer in gebruik geweest. Maar kom binnen, heren, we zullen u niet de nacht onder de blote hemel laten doorbrengen. Dan slapen we nog liever zelf in de stal nacht. Dank u, mevrouw. Zelden heb ik zoveel gastvrijheid in een persoon vereenigd gezien als in u. Kom, mijn zoon. Uw zoon? Ja, ja, inderdaad. Hij heeft behoefte aan rust en goede lucht. Dat is in de stad niet meer te vinden. En nog veel minder in de wucht te plaatsen waar het toerisme zijn klauw bespreekt. Kom dat maar mee, heren. Zo, wilt u wat wijn, heren? Graag, waarde dame. Ja, dat is nog het enige wat ons hier kan verblijden in de streek. Ja, ik ga zitten, heren, ik ga zitten. Dank u, mijn waarde heer. Dank u. Zo, alsjeblieft. Uh, ja, op uw gezondheid, heren. En dat uw verblijf u hier goed mag bekomen. Daar twijfel ik geen moment aan. Ach, weet u, de streek ziet er mooi uit, maar bedriegt, zoals het spreekwoord zegt. We zullen lange wandelingen kunnen maken door het bos naar het kasteel. Kasteel? Een rovershol, een nest van ongedierte en thuis dat bang is van het daglicht. Ligt goed op zijn plaats in het midden van het woud. Geen Christenziel heeft daar wat verloren. Zwijg, vrouw, zwijg. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat het kasteel zijn slechte faam niet verdiend heeft. Maar ik wil niet dat je op die manier praat over het huis van vrouw Milosta. De arme vrouw heeft al genoeg te verduren gehad. Is waar, arme dame Miloska. Alleen... Een kasteel vol spook. Hoe bedoelt u? Leeft die daar in Milushka helemaal alleen in het slot? In het bos? Het is het kasteel van de graven van Dragomin, meneer. Miloska is de enige afstammeling van dat geslacht... Is er maar heel verre familie van. Sommigen zeggen dat ze het kasteel geërfd heeft. Anderen beweren dat ze het maar beheert. Maar. Oh ja, maar voor wie dan, goede man? Ja. <laughs> voor de spoken? Oh. Oh, Waar het maar spoken. Ah? De laatste graaf van Dragomin is een vampier, heren. Dit is einde van het eerste spoor van het eerste bal. Ja. <laughs> Voor de spoken? Oh. oh, waren het maar spoken. Ah? De laatste graaf van Dragomin. is een vampier, heren. Wij hebben hem nog niet gezien, maar hij dwalt rond het kasteel en moest. Rido, de molenaar. Stroo, de is de boswachter. Hij heeft vermoord op de meest beestachtige manier die een mens zich kan inbeelden. Ze lag in een grote plas bloed. Hij had in bloed gedronken. En uh, wat doet de politie? Niets. Ze doet niets. De naam is minister Eerbiedwaardig om te verdenken. Hey, ik zal u naar uw kamer brengen, heer. Kom. Wij zijn maar gewone mensen. De politie gelooft ons niet. Ze hebben er zelfs mee gedreigd in het te steken als we niet ophielden om die verhalen te vertellen. Maar ze zijn waar. Dit is uw kamer, heer. Als u wat nodig hebt, roept u maar. Goeienacht. Goeienacht, wader heer. Ah, eindelijk een goed bed. Die nachten in de trein hebben me geen deugd gedaan. Het is onwaarschijnlijk hoe bijgelovig de mensen in deze streken nog zijn. Niet waar, meester. Misschien vertellen ze wel de waarheid, mijn beste. De waarheid? Of een vampier, Een vampier is een dode, beste jongen, die nog lang niet zin is, is zich in de vergetelheid te kunnen. Tijdens maanloze nachten staat hij op uit zijn graf, valt eerbare burgers aan om hun bloed te kunnen drinken. Ah. Maar dat is vreselijk, meester. Maar het is nog niet alles, jongen. Wie gebeten wordt door een vampier sterft niet, nee. Hij wordt zelf een vampier. En daar was Ebenezer Gromp zo bang voor. Hij had geen schrik om te sterven, nee, maar wel dat hij zelf een vampier zou worden. Maar die moorden van Grondmeester, waarom maar. heeft hij die gepleegd? <truimert> er gebeurt wat buiten. Sterk! smeek buiten. de uit de Gaan niet. Kom de gaan. Ja, vader. De kreten komen van achter de bord. Steek Ja. Daar. Daar, meester. Oh, oh, god. Oh, god. Oh, god. Het is een vrouw, meester. Zoals ze is gewond. We moeten gewoon de scherp gaan. Help Ja. toch. Ja.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 haar voorhoofdbloed. Ze moet op een scherpe steen gevallen zijn. Zij is Ik zal de wonder wel met warm water doppen, heren. Ze gaat koorts krijgen. Smert, smer. Onheil. Oh, mijn, mijn, mijn. De graaf, van De graaf, mijn in. Is teruggevallen. Mioor, moinho. Goedemorgen, mevrouw Miloschka. Goedemorgen, meneer Gutman. Laat me toe u en uw zoon te bedanken uit het diepste van mijn hart. U hebt mijn leven gered. Oh, God, je? In erg veel kan ik die dankbaarheid niet omzetten, hm. maar u zou me een grote eer bewijzen door mijn gasten te willen zijn. Dat aanbod nemen we met genoegen aan, mevrouw. Daarboven kan ik dan beter uw wonden verzorgen. Ja, ik heb vroeger nog geneeskunde gestudeerd. Uh, ik ben uitgevleden op het bospad. Ludwig, neemt u de valies? We logeren vannacht bij je familie Op het kasteel? Op het kasteel, dame. Mm -hmm. Het lijkt wel een sprookjesbos. Ja, vol met booswichten en schurken. Heren, <laughs> zeg zo'n zaken niet al luid. Ik zou de schurken eens willen ontmoeten... die ik met mijn automatische pistolen niet de baas kan. Ja, mijn zoon en ik hebben er eens vele pistoolwedstrijden, gewoon je vrouw, om niet te zeggen, allemaal. Wacht. was Raak, meester. Oh, uh, vader. U zou een goede lijfwacht zijn, meneer. Met plezier, juffrouw. Wat is dat? Een torenvalk. Ernest, er enkele in de kasteeltoren. Werkelijk. Ik heb altijd gedacht dat die roofvogels slechts in de nacht op zoek gingen naar een prooi. Ah, daar is het kasteel. Het werd tijd. Veel is er niet meer van over. U kan rondlopen zoals bij u thuis, maar ja, goed man. Zeg, kijk eens, vader. Dat uh, kleine lichtje daar. Mm -hmm. We lijken wel verdwaald in het sprookje van Klein Duimpje. Hm? Dat is de lamp in de kapel. Heel de familie in ligt er begraven. Ik ben erg geïnteresseerd in tradities, jevrouw. Zou u het erg vinden dat ik mijn zoon enige uitleg geef over de historische achtergronden van deze graven? Niet in het minst, meneer Koetman. Er staan enkele merkwaardige beelden in de kapel. En in de galerij ernaast hangen schilderijen van de meeste graven van Grachoming. Als u mij toestaat, ga ik dan naar het kasteel. Tot straks. Zeer zeker, mevrouw. Kom, Tom, en hou uw revolver klaar. Verwacht u een hinderlaag, meester? Nog niet. Kijk hier, Tom. Johan Nepomucenus van Dragonim, 1670, 1728. Nu, ja, door een grafsteen van 200 jaar oud ziet hij er goed uit. Er zitten zelfs luchtgaten in. De, de steen ligt niet vast, meester. Ligt, ligt, jongen? Ja, ja, meester. Kijk, het graf is leeg. Maar er ligt een matras in. Het lijkt wel een, een treincoupé in de beste klasse. Hier kan iemand comfortabel slapen, meester. Er wordt comfortabel in geslapen, jongen. Zelfs vannacht heeft hier iemand geslapen. Oh. En, de vampier, natuurlijk, wie anders? Zo willen de wetterduisternis. De vampier moet terug in zijn graf gekeerd zijn voor de haan gaat kraaien. Maar deze heer is wel wat meer op zijn comfort gesteld dan anderen. Zou het Miroska? Dat arme kind weet meer dan ze wil zeggen, dat is zeker. Maar zij zou de eerste zijn om gelukkig te zijn dat we haar uit een vreselijke nacht helpen. Staan we zo dichtbij bij een ontknoping, meester? Nu, het einde lucht binnen handbereik, beste jongen. Ja, we kunnen waarschijnlijk langs die trap hier naar het kasteel. Ja. Oh, oh dit! We moeten de galerij zijn, meester. Mm -hmm. Een beetje stof laten liggen. Kijk, dezelfde man die we in Xantfit hebben gezien, Johan. Nepomousseners van Dragomen. Zijn ogen lijken dat te leven? Ga niet dichter, Tom. Ik ben het beeld Ik ben beeld is negendig geworden. Tom. Die. Die donk. Dezelfde, als in het gespensterhouder. Ik ben bijna op dezelfde manier aan die einde gekomen als de notaris-kwestie van St. Piet, mijn ja, beste jongen. Het schilderij van St. Piet kan een wolk gooien, maar dit beeld is nog. Kijk. Kijk wat er gebeurt als ik met mijn stok op deze plank duw. De arm zwaait op de tol. En vermoord iedereen die ervoor staat. Hoeveel een onschuldige slachtoffers. Moet er hier niet in voorbij, de voorbije gevallen zijn. Mis, wij mis. Dit moord is een pas van nacht gesmeerd. Zo. Voor ons Ik zie. het. De de e Miloska. Miloska? Ja, wat vindt de vampier van Miloska? Dat ze ons uitlevert, natuurlijk. We moeten haar redden, want in haar blik was te lezen dat ze dat nooit zou doen. Kijk. Hou je getekt, jongen? Miloska? Ze praat met een man. De man van het. U. U bent teruggekomen. Teruggekomen. Ho, teruggekomen. Ben ik hier niet thuis misschien? Is dit niet mijn landgoed? Mijn kasteel? Dragomim. Komt er dan geen einde aan uw leven van misdaad en slechtheid? God. Spreek die naam niet uit, ongelukkige. Ik ben de duivel. De boosheid uit alle eeuwen. En mijn leven, Mohimiloska, er zal nooit een einde aan komen. Ik dool reeds 200 jaar op deze aarde rond de eeuwen... Tellen niet meer voor mij. Oh, arme neef. U bent krankzinnig. U bent geen vampier, u bent. Ik ben Johan Nepomucenus, de laatste graaf van Dragomien. Ga naar het graf, Miloschka. Het is leeg. Ik ben opgestaan. Hou op! Idioot wijs! U zult maar gehoorzamen, of u eindigt zoals alle anderen die mij mij te twijfelen. Meer dan zestig stervelingen hebben mij hun bloed gegeven, Miloska. Denk niet dat ik zal het uwe te nemen als u me weer staat. Nooit zal ik die reizigers uitleveren, neef. Ze hebben mijn leven gerekt. Uw leven? Een leven dat binnenkort zal eindigen. Help me, Miloska, En ik geef u het eeuwige leven. Nooit. Die reizigers. De oudste, dat is de beul van Saint Vit. Hij heeft Ebenezer Groom gedood. Mijn broer heeft de straf opgelopen die hij verdiend had. U hebt hem gedwongen om te moorden, neef. U bent zijn moordenaar. Zijn moordenaar? Ik had hem het eeuwige leven kunnen geven. Ik had een vampier van hem kunnen maken. Help me, Miloska. Er is bloed genoeg in deze wereld voor ons twee. Er zijn al te veel mensen gestorven, neef. U laat me geen keuze, Miloska. U weet te veel om niet medeplichtig te zijn. Dit zijn de middeleeuwen niet meer, neef. Vampieren bestaan niet. Ik... Dood me als het u zingt. Ik sterf nog liever dan met uw schande te moeten leven. Nee, die juker handen omhoog dragen Laat het van Miloska los dragen me, dan weet ik. Gaat het, Miloska? Gaat het? Hij ja. was mijn neef. En nog iemand anders. Trek hem die valse baarden af, jongen. Hij heeft hem niet meer nodig. Lucien, de klerk van de notaris uit Saint-Tropez. Zeker. Maar vooral Johan Nepomucenus van U kijkt naar zijn rode ogen. Onze geverfde haar is hij een albino. Gromp was ook een albino. Alle mannen in onze familie zijn albino's, meneer Goetman. Het is al even zo. Hmm, het is een aanduiding van waanzin en ontaarding die veel voorkomt in adellijke families. Of niet, juffrouw Miloska? Waanzin? Ja... Ik geloof dat het waanzin geweest moet zijn die zich van mijn neef heeft meester gemaakt. U moet weten, meneer Goedman, dat de dragomins zeer arm zijn. Al de rijkdom van vroeger is al lang verdwenen. Het is vaak moeilijk geweest om rond te komen. Enkele jaren geleden hoorde mijn neef dat de familie een huis bezat in Sankt Viet. Hij vermoedde dat daar misschien nog enig fortuin verborgen zat... We schreven brieven naar de notaris, maar die maakte ons niet wijzer. En dus liet hij zich aanwerven als klerk bij de notaris om achter het geheim van het Gespensterhuis te komen. Maar er was geen schat. Nee. Het enige geheim was dat ons voorvader, Johan Nepomucenus, tientallen moorden had gepleegd om vers bloed te kunnen drinken. En daarom gevlucht was naar Sankt Wint. Toen? toen dacht u neef dat hij de oude glorie van de voorvaderen alleen kon bereiken door zelf vampier te worden. Omdat hij veel op reis moest om de zaken van de notaris af te handelen, kon hij zijn bloedig spoor door heel Europa trekken. De slachtoffers werden in de val gelokt door Ebenezer Gromp, uw broer. Mijn broer droomde ook van die vroegere rijkdom. Mijn neef kon hem toen overtuigen met hem op stap te gaan. God! God, had ik dat maar eerder begrepen, had ik dat maar eerder begrepen. Wat dan, vader? De dader natuurlijk, de dader. Groen heeft ons willen zeggen wie de ware vampier was. Vet, ja. Maar we hebben niemand gevonden met die naam. Natuurlijk niet. Vet komt van Vetter. En dat is Duits voor neef. God, waarom heb ik daar niet aan gedacht? U hebt mijn broer gedood? Ik kon niet anders, van Miloska. Ik had dat hem beloofd. Hij geloofde in de kracht van Dragomir. Ja, hij geloofde dat mijn neef werkelijk een vampier geworden is. Hij was bang dat hij zelf een vampier zou worden. Want Dragomir moet daarmee gedreigd hebben als Kromp hem zou durven verraden hebben. Maar waarom heeft Kromp zo lang gewacht om het te zeggen? Hij had dan de doodstraf kunnen ontsnappen. Hij moet een schuld in zich voelen hebben die de vampier met de rode ogen zelf niet kende, beste jongen. Ik geloof nog altijd dat hij zich opzettelijk door mij heeft laten arresteren. Door u, meneer Goetman. Niet Koetman, lieve juffrouw. Harry Dixon is de naam. <tieding> Zitten we hier ergens, Logan? Blankt bij het woud van Epping, de noordwesten van Londen, commissaris Goodfield. Dat uh, ziet er mooi uit. Dat die mij lopen voor de eerste huizen tegenkomen. En dan nog zijn we te laat voor de trein naar Londen. Ik denk dat we dichter bij een huis zijn dat we vermoeden, meneer Goodfield. Ik zie geen zo'n lichtschijnsel. Waar? Oh, dit lijkt wel het langs van Klein duimpje. Kijk daar! Dit is wel degelijk een licht en geen dwalig? Ja, Hij wist gelijk Breeks. Alleen is het dat eigenaardig. Van die kant uit bevinden zich alleen de ruïnes van Seven Oaks Manor. En die zijn al tien jaar onbewoond. Hoogst eigenaardig. Ja, wat komt die lichtstraal daar om te drommel doen? Denkt u dat er nog enige hoop is om de motor op gang te krijgen, Logan? Ja, tenminste als ik de tijd krijg om uit te vissen wat er met deze vervloekte de kist is misgelopen Die tijd krijgt u zeker langer, want Brix, Morris en ik gaan even kijken waar dat geheimzinnige schijnsel in de puinhoop vandaan komt. Het zijn vast en zeker geen eerbare burgers die bij nacht en ontijd licht aansteken in een bouwvallig kasteel. past niet. Kom, we gaan kijken. Waar komt dus dat licht vandaan. Niet iemand boven op de toren zetten. Hé joh, het was wij te Tot Dodders, ze moeten ons gehoord hebben. we zijn daar boven Niet die op dat onze komst te gesteld. Gasten is de van dichterbij te gaan. Tof! je je helemaal wat gebeurt Kijk daar, een groene gloed, hoog, die over de grond zweeft. ze zweeft naar Logan toe. Logan, kijk uit! Op Pas pas op. Oude duurters. wordt helemaal door dat vuur opgeslokt. Het kom. Pas op, de gloed. zweeft naar de auto. Liggen! De wagen is een klacht. De wagen, de wagen. Af. Hij stierf niet in het vuur van de wagen, Maris. Zelf het droegen van niet anders. En ik heb zo het gevoel dat dat minuscule lichtschijnsel bovenop die toren veel met deze duivelse gebeurtenis te maken heeft. Uh, Breeks, kom terug naar de ruïne. Maris, u blijft bij het vak. Doe. is dat we helemaal tot boven in de toren moeten. Dat is echt me gevaarlijk. Die trap is helemaal rot, maar alfaat. Voorzichtig. Ik ben bang dat hier niks te zien is, meneer Kotschveld. Nee. Je hebt gelijk, de torenkamer is leeg. Oei, hoe is dat? Dat is een telefoon die rinkelt. Oh, Hier staat hij in deze mis. Hallo, wie is daar? Nu nog mooier. En wie bent u, als ik vragen mag? Hm? U bent nu al tien minuten aan het bellen. Ik ken die stem. Hoe bestaat het? U, u bent Harry Dixon? Mm -hmm. Ha, eindelijk. Harry Dixon, meneer Dixon. Ik weet niet of ik dit gesprek met u aan de duivel of wel aan het toeval te danken heb... Maar als u onmiddellijk in uw wagen springt en als Seven Oaks Menner komt... dan kunt u kennis maken met de meest weerzienwekkende. De meest onbegrijpelijke zaak die u ooit te behandelen kreeg. Ja. Ik kom, meneer Goodfield. Goed. Heer, ik groet u. Meneer Dixon. Blij u te zien. Oh, en ik zie dat die goede Tom Wills, gezellig. Mr. Goodfield, Mr. Brakes, de, de, de, de Wilma's. Uh, chauffeur Logan werd gedood door een groene rondwalende vlam, meneer Dixon. Wel, ik denk dat Tom Wills en ik eventjes een kijkje zullen nemen in de toren. Kom, Tom. Zeker dat u daar niet zal vinden. Dat is ook zo, beste jongen. Ik zoek een soort geheime schuilplaats. Hier, bijvoorbeeld. Wat is dit? Een diepe mm -hmm. Geef eens een paar forse trappen tegen die stenen, Tom. Ja. Ja. ja. Goed zo, beste Tom. Ziet u wat ik zie? Een kleine geheime bergplaats, inderdaad. Uitgevend op een schietpad. Maar... Over een blikje, Tom. Bekijk even de wand van het schietgat. De stenen zitten vol schrammen. Er werd een zeer zwaar toestel door de opening naar buiten gericht. Maar wat voor toestel, meester? Goeie vraag, mijn waarde Tom. Het toestel waarmee de arme loggen gedood werd en waardoor de wagen in brand vloog. Kom, hier kunnen we niets meer doen. De misdadiger moet al ver weg zijn. Ja, hopelijk hebben we hem snel te pakken. Ja, voor het zover is, krijgen we het nog hard te verduren, Tom. Ik ben bang dat Londen weldra het slachtoffer wordt van een echte terreurgolf. Slachts moeten we de klanten nog een nummer geven. Vooral in de wachtkamers van artsen of in zaken. Kom, kom, kom, Mrs. Crabtree. Als ik nu nog eens voor iemand moet openmaken, brandt de bouwt zeker aan. <lacht> Mijn waarde Tom, hebt u de namen van al onze bezoekers? Zeker, meester. Maar ik vraag me af, waarom u deze mensen laat wachten? Omdat ik, mijn beste Tom, hen alles samen wil te woord staan. Dus komen ze allemaal voor één en dezelfde zaak? Precies, ja. De duivel met de groene vlam laat er geen gras over groeien. Hoezo, die geheimzienige groene groet er voor iets tussen? Zoals u dadelijk zult merken, beste jongen. Apropos, herhaal me nog even de namen van onze bezoekers. Ik weet dat het stuk voor stuk kapitaalkrachtige mensen zijn. Hoe laat u het? Luister, we beginnen met Lord Silas Naughton. Uh -huh. Grootgrondbezitter, eigenaar van een renstal. Zijn jongste draver moet hem de aardige som van zowat 300.000 pond opgebracht hebben. En verder? McDougall van de duggo Bank. Na de adel het grootkapitaal... Ja, en vervolgens? Uh, vervolgens Ebenezer Fruijt, Esquire. De boekeraar. Ziet daar een gemene meneer, die zijn bij gevuld is met goud en bankbriefjes. Peter Johnson. Hm? Ja, dat is een ordinaire naam. Ik weet niet, die, die naam zegt me niks. En zie hier werkelijk het neusje van de zaal. Prins Sadour, de edelman uit de Orient. Hij ook. Dan... Ik denk dat deze gefortuneerde heren alle worden afgeperst. Wel, ik denk dat u dit zaakje zelf kunt opknappen. Hm? Wil u zo goed zijn de klachten van de heren te aanhoren terwijl ik met de heer Peter Johnson praat? Peter Johnson? Met een man die een zo proletarische naam draagt wil ik de eer hebben zelf te praten. <klaars> Gaat u zitten meneer. En vertel me eerst hoe mijn vriend Livois van de Parijse Sûreté het maakt. Ah, u, u weet het dan <laughs> Werd mijn komst u gemeld? Dat is op een mogelijk. maakt u zich geen zorgen meneer. Ik zal u niet breedvoerig uitleggen hoe ik werkend heb. Alleen dit. De kaden van Dover zijn bedekt met een taai soort stof... ...dat makkelijk aan de schoenen kleeft. Ah. <laughs> Meneer Dixon, mag ik me wel even voorstellen? Pierre Perlet van de Franse Zuchté. Blij met uw kennis te maken. U... U had gelijk, meester. Op al onze gasten wordt chantage Hier Jawel, beste Tom. En ze hebben vast allemaal een ongeveer identieke dreigbrief gekregen? Dat klopt. De formule is dezelfde... Op een bepaalde plaats een bepaald bedrag afleveren. en dit onder de gruwelijkste bedreiging. Mm -hmm. Maar uh, de bedragen verschillen. Lord Norton wordt 150.000 pond gevraagd. Mr. McDougall 250.000. De wel geboren Ebenezer Pratt 100.000. Terwijl Prins Sadour verzocht wordt een prachtige diamant, het oog van Soendra, in te leveren. Waarde 1 miljoen pond stelling. Wel, nou, ik hoop dat de heren allen over een solide brandverzekering beschikken. Behalve fratte boekeraar, die loopt geen gevaar. Gewoon slechts een minuscuul huisje in de rij in Cheapside. Tom, laat onze klanten weten dat ik verder niets voor ze kan doen. Maar, maar meester, u, u kan toch niet... En dat de afperser, die op een fortuin belust is, niet zomaar een ordinair oplichtertje is, maar een booswicht die over een totaal nieuw en vernietigend wapen beschikt. Dus toch die duivelse groene van. Ga nu, Tom. Ja, meester. Excuses. Monsieur meneer, we hadden het over... Uh, ja, ziet u... Ik wenste incognito te blijven. Het is inderdaad Livoire die bestuurt. En, Tom? Wel, de boodschap overgemaakt, meester. En de heren blijken niet erg gelukkig met uw beslissing. Ja, begrijpelijk. Om eerlijk te zijn, meester, ik begrijp u ook niet. U distanceert zich zomaar van deze zaak. Rustig en... maar, beste jongen. Dacht je dat ik de arme loken vergeten was... Nee, het is toch niet op. Geen sens. Maar luister even mee naar wat Monsieur Pernet ons te vertellen heeft. U kwam dus naar Engeland om te zien of Monsieur Harouto zich soms hier bevindt, Monsieur Pernet? Wel, er wordt gepraat, meneer Dixen. Ja, ja, en die geschiedenis met de Groene Vlam zal ook het Franse ministerie van Defensie niet ontgaan zijn. Weet u dan niet over André Harouto? Well, Helto is een vooraanstaand geleerde die zich de afgelopen jaren overal onderscheiden in de draadloze energieoverdracht. Hij zou zelfs aan de Franse Defensie een nieuw geheim wapen hebben aangeboden met een ongekende vernietigingskracht. Het toestel dat die groene vlam produceert. Frankrijk koest de argwaan en betoonde weinig interesse. En ongelukkigerwijze viel het moordtuig in handen van een ploert die het nu aanwendt met misdadige bedoelingen. Denkt u dat de bezitter van de Groene Vlam en de Afperser een en dezelfde persoon zijn? Ongetwijfeld, monsieur Pernet. En van zodra hij onze schatrijke cliënten hun fortuin heeft afhandig gemaakt, zal hij zijn vreselijk tuig aanbieden aan een vreemde natie. En dat zal nog uw, nog mijn land zijn. O, oh, goede Bernay. hemel. En de minister van Defensie heeft me persoonlijk met deze opdracht belast. Alles is nog niet verloren, mijn vriend. Ik maak me sterk dat u vanavond nog de geheimzinnige groene vlammen zult kunnen zien. Hoezo? Straks, straks. Mag ik u inmiddels uitnodigen voor het avondmaal? En uh, vertelt u mij me wat meer over Andrea Rotton? Oh, hij leeft als een kluizenaar. Voor zijn verdwijning betrok hij een huisje in een der meest desolate voorsteden van Parijs, in de Rue d'Aubivier. <middels> Wat moeten we midden in de nacht op het dak van uw huismeester? En van waar die bezorgde blik? Stil, Tom. Zo dadelijk zullen we getuigen zijn van een drama waartegen wij helaas machteloos staan. Ziet u ginder die grote witte toren, gevaarlijk hoog uitstekend boven de huizen? De Groene Vlam zal rijspel hebben. De Douglas Westenbank? Ja, ah, de Groene Vlam. Het gebouw wat vuur. Het staat al in licht te laaien. Is het mogelijk niet? Hmm. Richting Westen inste en iets te bespeuren lopen op en dit het rustig betaald. En die slap wordt geen gevaar. Waarom niet meester? Zijn trots wordt veilig ingesproken tussen andere huizen. De onbekende heeft hem alleen willen afschrikken. En uh, het jacht van Prins Sadoer. Nou, er is blijkbaar niets aan de hand in de haven. Hij heeft wellicht een diamant afgestaan. <lacht> Het jacht van prins Sadour, beste Tom. Ja, zoals u zei, monsieur Pernet, dit is inderdaad een der grootste buurten van Parijs. jonas en dit onderwerp past precies bij het Ah, dit is een aje van haar auto. De vraag is alleen maar... Hoe komen we erin? Ik heb altijd het nodige bij me, monsieur Pernet. Zo! Ah. Huh. Wat ruikt het hier nu? Schimmen, zwavel, vermomd huh. Er is nog iets. Uh, wat, meneer Dixon? Het ruikt hier naar oververhit metaal. Uw zaklatuins, heren. De stroom werd onderbroken. Zo, zo. Dit is dus het laboratorium. Harato hmm. hield het niet bij de ontdekking van de groene vlam. Kijk, ik vraag me af waar deze machine dient. Eigenaardig. Het heeft mensachtige vormen. Net een robot. Ach, met die geleerde weet men nooit niet waar. Ik weet niet wat het is, maar mooi is het niet. Kijk, hier heeft men een toestel weggenomen. Weggerukt, zou ik zeggen. De sporen waar het in de planken van vastgeschroefd zat... ...zijn nog duidelijk zichtbaar. Dat heeft je een gelijk, meneer Dixon. Dat hebben we bij ons eerste onderzoek niet gemerkt. Dat was fout, mijn waarde. Ik vrees dat dit monsieur Roteau's leven zou kunnen gekost hebben. Maar wat? Zou monsieur Roteau... Ik vrees van wel... ...ziet u dit gestold bloed hier... Ja, maar misschien heeft een van de indringers zich gekwetst. Droeg monsieur Roto een bril met licht oranje kleurige glazen? Ja, maar. Dan zijn hier de resten van zijn bril. Ik. ik zou een maalsalaris salaris afstellen om te weten wat er met hem me is gebeurd. Het zou niet eens zoveel kosten, monsieur Pignet. Meneer Dixon? Meneer Dixon kijk eens hier. Een leuk. Ja? Maar koop het om. Ja. ja. Zo. Uh. Ik neem aan dat u ook van deze ruimte niets afwist, meneer? Niet? Inderdaad niet. Meester, meester, kom kijken. een lijk. En wat doe Het hoofd verbrijzeld met een hamer. Alle ah. huh? ah, de ze luiden ons op. Als ik het niet gedacht had. Hier was natuurlijk iemand. Doe geen moeite ja, om, dat deksel ja, maar... krijgt u niet meer omhoog. Oh, huh? kinderen. Dat Wat moeten we nu doen? Hieruit geraken, monsieur premier. Heren, heren. In deze muur zitten enkele stenen los. En als ik me niet vergis. Ja, dat verbergen die. die van bij de die uitgift op een riool. Zo, we zijn gered. Ja, laat u mij gaan, meneer Weksel. Ik ben nogal goed thuis in de paleis, Riool. Zo. Benaderen, de kade van La villette. We zijn er. Nou, ja. u. Och, een weinig frisse lucht kan nooit kwaad. En nu in Lopas terug naar het lap van Horoto. Ja, maar waarom? De indringer is nu toch al aan de vlucht. Wat mij interesseert, meneer Pernet, is wat hij er zo uitgevoerd heeft. Lopas. Ziezo. Onze schurk stelde zich niet tevreden met de groene vlam. De eigenaardige mensachtige machine is ook verdwenen. Tjuh, kijk hier nou. Wat is er, Tom? Ja, ik, ik weet het niet. Ik greep de deurklink vast en er kleeft een vocht aan mijn hand. Je zou zeggen, zwarte druk in het... Aha. Deze vond zal ons hopelijk op het spoor van de schuldige brengen. Wat? Deze viezigheid, meester? Dat zien we nog wel. Heren, Tom Wils en ik keren naar ronde terug... met vuile, maar niet met lege handen. Dit is het van Nee, nee, geen lichtmaker, Tom. Oh, sorry, meester. Niemand hoeft te weten dat we terug in Londen zijn. Als ik het goed begrijp, moet u zich in uw eigen huis verbergen. Och, wat een rotbroek heeft u toch allebei gekozen, detective. Terwijl de eerbare betigheden zo verdrapen liggen voor handige centermen als u. Ik neem aan dat jullie ook in het donker willen avondmaken. Goed gezien, Mrs. Crown. enige voorzichtigheid is inderdaad geboden. We, uh, we blijven voorlopig in Toms kamer aan de achterzijde. Als we daar de gordijnen sluiten, kan geen straaltje licht ontsnappen. Komt dan. Kijken wat de briefwisseling ons te vertellen heeft. Moet je horen, waarde Tom. Een brief van Lord Norton. Hij betaalt het losgeld. 150.000 pond die hij afleverde onder een bank in Hyde Park. Uh, nog meer nieuws, meneer. Uh, ja, van prins Sadour. Aha. Hij laat in zwierige bewoordingen weten dat hij zijn kostbare diamant niet heeft afgestaan. Die bewuste avond ontploft een stoomketel op zijn jacht om onverklaarbare redenen. Hm? De ontploffing die we hoorden. Het werk van de groene vlam. De schade was niet onherstelbaar en de prins heeft zeer gekozen met een onbekende bestemming... in de hoop aan zijn geheimzinnige belager te ontsnappen. Hm? Hopelijk lukt het hem, mister. Eens dus kijken. Hier. <laughs> een brief vol verwijten van Mr. McDougall. Oh ja. en, uh... Ja, ja. Een brief van de weledelgeboren heer Ebenezer Frat. En Wat wil die bloedzuiger van <laughs> mij? Moet u horen, Tom. Ja, meester. Zeer geachte heer Dixon, breng me zo snel mogelijk een bezoek. Ik kan u de naam van de schuldige bekendmaken. Legt u echter de grootste omzichtigheid aan de dag wanneer u naar me toekomt. Uw dienaar Ebenezer Frat Esquire. Postscriptum. Kom alleen bij duisternis en klopt zeer zachtjes aan, alsjeblieft. Wel, ik denk dat ik even bij Frat langs loop. Een naam citeren neemt tenslotte geen eeuwigheid in beslag. Zachtjes kloppen heeft meneer Frat geschreven. Geen antwoord. Ja, dat dan maar we een loper gebruiken. Aha, de deur is van binnen afgegrenderd. Niet zo fraai. Goed, dan probeer ik het aan de achterzijde... ...langs de aangrenste tuintjes. Als ik me niet vergis, komt dat lichtgens uit een der kamers van Frat. Eens kijken... Drie muurtjes over en ik ben er. Hup. Aai, ah, hi. hier even terugwezen. Ja, net wat ik dacht. Het licht komt van het hm, Daar zit hij. eigenaardig. Hij zit zo stil. Ja, zus, ik heb natuurlijk een handkabel geraakt. En hier is hij. Even het zwijgen opleggen. Voila. Maar de heer Frat lijkt niet al te nieuwsgierig te zijn om te weten wat er gebeurt. Almachtig hij zit daar dood op zijn stoel. De schurk van de Groene Vlam is me alweer te vlug af geweest. Met dat tien zie ik natuurlijk geen stijk. De kuber, zijn voorhoofd hoofd voelt koud als staal... is vast een enkele uren Misschien door een tolpstoot. Afra, je Wat is nu? los! Frat, ben je gek, man! Ik... Je me... La, laat me los, ik drap je scheen bijna afgeladen. Au! Oh! Oh, dat is dan hard. Dat is prachtig niet, het is een mechanische man. De robot uit het huis van een roto. Ik moet absoluut een mechanisme uitschakelen. Als ik een hand voor krijg. wat is dat? Is. Ik moet hier zo snel mogelijk vandaan. Huh? O, oh, wat hier? De groene vlam. Maak. dat u me de gevraagde inlichtingen brengt? Wel, niet veel zaaks, meneer Dixon. Voor eerst is er geen spoor meer van prins Sadoors jacht. We vrezen dat ook de prins een lugubere bijdrage betaald heeft... ...aan de onbekende met de groene vlam. Echt waar? Ja. Ik moet toegeven, het tegendeel zou me verbaasd hebben goedwild. Juist, de misdadiger moet in volle zee vrij spel gehad hebben... om het vaartuig van de prins in zijn moorddadige stralenbundel te krijgen. Ja, goed, goed, goed. En verder? Ja, u heeft me gevraagd welke Duitse agenten... verdacht van spionage zich op Britse bodem bevinden. Ja, en het resultaat? Het gaat hier om kleingrut, meneer Dixon. Laat maar horen. Uh, Bauer, Lakman, Siebenslever... Pol Wolski ze ook Kirsch en Lebewohl. Inderdaad, mm. niks interessants. Klein Grut, zoals u zegt, Godfield, zo denk ik erop over. Het heeft geen zin deze mensen aan te houden. Uh, welke verdachte zeeschepen zetten momenteel koers naar Britse havens? Duitse schepen? Nee, nee, nee. Finnen, Estlanders, Zweden uh, interesseren mij meer. Wel, er is bijvoorbeeld de Trigvason. Ah. Goed zo. Ja, maar dat is een Noor. Ja, hij draagt de Noorse vlag. Maar waar de goed maar dat is alles. Een kleine heimelijke zeeschuimers, deze cargo. Ach zo. zo. Als geen ander gespecialiseerd in het smokkelen van ongewenste personen. Mm -hmm. En uh, waar vaart hij naartoe? Gol. In uh, Ierland mm -hmm. gaat steenkool laden. Maar hij legt wellicht eerst in Hull aan voor hij de Humber opvaart. Uitstekend. Zijn Briggs naar Hull. Tom Bills kan hem vergezellen. Hey, snotapen. Willen jullie werk? Dat heb ik in overvloed. Ik vrees dat je je klus alleen zal moeten opknappen, oude jongen. We zitten nog genoeg voor drie dagen gin. Kom daarna eens aankloppen. Ah, de hedendaagse jeugd. Wil miljonair worden zonder werken. Goeie hemel, waar gaan we naartoe? Toen ik jong was, was het helemaal anders. Dit is de treigvaas, zo'n Tom. Ja. Kijk wat een bedrijvigheid aan dek. Die zijn net aangekomen. Hé, hey, kameraad. Is er werk op je schuit? We komen ons aanmelden. hangt een stevige pint voor jou aan vast. Zelfs twee als we aangeworven worden. Wij varen door naar Golmaat. We hebben hier niks te laden. Een andere keer. Ja, maar we kunnen toch samen een glas drinken? Geen tijd, vriendje. Ik moet ringen naar de havenkapitein. Onze papieren laten viseren. Ik hoop dat die je een inkpot naar het hoofd gooit. We mogen hem niet uit het oogverlies, breeks. Hij, hij is het. Heeft u hem erkend, meneer Wels? Nee, maar hij vermomt zich meesterlijk. Nogthans dat linkerbeen, waarmee hij lichtjes hinkt, hè? Ja, ja, hij is het zeker. Kom, we blijven hem volgen. Stomme, hij gaat een kledingzaak binnen. Hey, Gil, Gil Christ, de Joodse kleermaker? Ik zweer je dat hij in staat is daar buiten te komen vermomd als kinderjuffrouw... of als de prins van Wales in persoon. Brix, snel, haal de wagen. Want langer dan vijf minuten blijft hij daar niet binnen. Ja, daar komt hij. Mocht je me uit het oog verliezen. Afspraak bij Mr. Goodfield. Salut, Brix. Goed lukt, meneer Wells. Taxi, uh, hoogheid. Wel, dat is nog niet zo'n slecht idee, jongen. slechte tijden voor taxichauffeur, milord. Zal ik u de stad rondrijden? Ik ken haar als mijn broekzak. En uh, het hele graafschapje <lacht> ook. En eens u zult tevreden zijn, milord, Ik zweer het u. <lacht> en als u me nu naar Londen bracht. Kijk hmm? hier, vijf pond voorzonder. Ronde, Goed, milord. Ik rij met u, al was u de hertog van Westminster in person. Gefeliciteerd met deze cognac, meneer Dixon. Hij is verrukkelijk. Ja, niet zo kwaad, inderdaad. Ah, Tom. Ah, Breitenstein heeft zijn intrek genomen in het jackson Hotelmeester. Alleen heet hij nu. Pilgrim. Breitenstein, die Duitse spion? Ja, hemzelf. Goed gewerkt, Tom. Mm. E, e, wat nu? Die man is ontzettend uitgeslapen. Is wat zou hij van plan zijn? Kunnen wij niets doen? Hem aanhouden, beste kopje. Oh ja, om hem morgen opnieuw te moeten vrijlaten na een interventie van de Duitse ambassade. Er is geen enkele reden... Toch geldt... wel, toch wel. Bezit van valse bankbiljetten. Niet waar, Tom? Ja, zo waar ik hier sta, meneer Dixon. De kleine portefeuille zit in de voering van zijn regenjas. En uh, alle biljetten zijn vals. <laughs> die is goed, meneer Dixon. Tom heeft de buggetten zelf in de jas van Pilgrim geplaatst. <laughs> Kom, ik geef u mijn pen en ink zodat ik een aanhoudingsbevel kan uitvaardigen. Zij is in drie dagen achter de slot in Newgate. En de hele zaak met de groene vlam is opgelost. Doe. Meneer Pilgrim, dat ben ik, hè? Wat wilt u van mij? Politie, meneer. Ik kreeg het bevel u aan te houden. En uh, met welke reden, meneer, de politieagent? Ik ben commissaris Goodfield. Ik arresteer u wegens het bezit van valse bankbiljetten. <laughs> valse bankbiljetten? Die is goed. En uh, welke bewijzen heeft u daarvan? Uh, is dit hier uh, uw overjas, meneer hm? eh, je Jawel, ja. Voilà. Er staat op je bankjes... Hm? ...puntig verstopt. En ze zijn... ...vals. Wat? Hoe oh, is het mogelijk? Het is een schande. Ik wil onmiddellijk mijn advocaat spreken. Onmogelijk. Ik kreeg opdracht u in een geheime gevangenis onder te brengen. Over drie dagen mag u een raadgever kiezen. Zo, zo. Ik begin iets te snappen. Maar ik zal dit niet zomaar laten gebeuren. Ik heb het recht om te schrijven naar hem... Naar niemand. Naar niemand heeft u dat goed begrepen. En ik laat u aan zeer rustig te blijven, Pruitenstein. Wat? ja. Ik hoef u wellicht uw naam niet te herhalen. Laat u het gezegd wezen dat bij de geringste ontsnappingspoging, de geringste verdachte beweging, er u een, uh, laten we zeggen, een ongeluk kan overkomen. Oh, juist, ja, ik heb het begrepen. De zaak die men naar Londen bracht lijkt verloren. Ik zie dat u op de hoogte bent. En of? En, eh... Uh... Als u er zich obstinaat blijft mee bemoeien, wordt u gegarandeerd beschuldigd van medeplichtigheid aan moord, brandstichting en afpersing. Genoeg om binnen dit en drie weken de strop om uw hals te krijgen. Ja, hm. mijn land heeft me nog nodig. Uh, nou goed dan, ik accepteer. Goed, mooi zo, daar doet u goed aan. We verlaten nu samen het hotel als goede, oude vrienden. Hm? Ik neem aan dat men hier in het hotel weinig zal merken van pilgrims of U bent een verstandig man, meneer Buitenstein. Sir, <laughs> uh, so. u komt mij niet onbekend voor. Alleen slaag ik er niet in een naam op uw gezicht te zetten. Harry Dixon, misschien? Harry Dixon. Net wat ik dacht. Nou, in dat geval heb ik me niet oneervol overgegeven. Hallo. Meneer Pilgrim? Ja? U spreekt met de balie van het hotel. Er is een dame die u wenst te zien. Laat haar naar boven komen. Tot uw dienst, meneer Pilgrim. Ja, binnen. Mevrouw, deze handelwijze behoort niet tot onze kaploog Wilt u alsjeblieft uw sluier afnemen? Meneer Pilgrim... U moet ook nog weten dat ik vanavond wens te vertrekken. Deze zaak moet dus met bekwame spoed afgehandeld worden. Meneer Pilgrim... Nee, ja, vooruit, vooruit. U weet best hoe te beginnen, hè? Spreek. Meneer Pilgrim... Uh, dat is toch uw naam, niet? Van geen belang. Ja, uh, verder heb ik geen tijd te verliezen. Uh, hij... Wil u het toestel niet op vreemd grondgebied leveren? In elk geval niet in Engeland. Zo, zo. Uh, in Duitsland dan? Nee, in Holland. Aha. Het schip met het toestel aan boord bevindt zich al in de Hollandse territoriale wateren. Sluw bedacht. Maar goed, ik denk dat de zaak kan doorgaan. Wanneer maakt u mij de ligging van het schip bekend? Morgen. Per telefoon. Uitstekend. Ik zal er zijn met het geld. Of dollars? Dollars. Afgesproken? We gaan nu. Zo. Eventjes snel baard en pruik doen verdwijnen en geen tijd verliezen. Het moortuig wordt zo goed als zeker vannacht met een ultrasnel schip getransporteerd. <laughs> als men denkt dat Harry Dixon van gisteren is. Het dametje in de zwarte limousine, is zij het, meester? Precies, Tom. Verlies ze niet uit het oog. Vertrouw je op mijn rijkunst, meester? Oké, oké, okay, okay, meester. Onze jonge dame stapt uit. Tof je lichten. Pip, zij gaat het nieuwe huis binnen. Op mm -hmm. de eerste verdieping schijnt licht. Mijn waarde Tom, ik denk dat we even een kijkje gaan nemen. De, de deur is gesloten, meester. Geduld, mijn beste Tom. Mijn lopertje en zoals altijd. Ik ga uh, een gesloten deur voor u open. <lacht> ik hoor stemmen op de bovenverdipping. Volg me tom. Ja, meester. Van alle tijden. U maakt zich klaar om te verdwijnen. Om in volle opbrengst van uw misdaden te gaan opstrijken. Terwijl ik hier achter blijf. Zodja. Je weet dat ik hier ter plaats iemand nodig heb. Je kan me later komen vervoegen. Oh ja, in de hel misschien. Nee, beste vriend. Mijn lot is lang genoeg met dat van u verbonden geweest. Tot voor kort was ik zelfs zo naïef te denken dat u maar een gewone dief was. Terwijl ik nu zie dat u een, een moordenaar bent... Een vulgare moordenaar. Sadja, u gebruikt wel erg lelijke woorden. Verdient u beter. <tie> Gelijk heb je, kleine Sadja. Ik verdien niet beter. Meer zelfs. Ik beschouw uw woorden als een compliment. Kijk eens even naar die kristallen venstertjes in de muur. <tie> Mans. <tie> De groene vlam is in Brompton en bereikt wel Knightsbridge. Mijn laatste groet aan deze geliefde stad. Ik ben een monster. Ik ben zeer gevlijt, Zadja, met je amandelogen. Zo gevlijt dat ik je niet langer in mijn spoor kan dulden. <tie> <tie> <tie> De stil! Door, halt. <tie> Ah. Eindelijk hebben we de dader te pakken. Prins Sadoer. Tom, mijn jongen, rij snel de wagen voor. Dat hindoe meisje is levensgevaarlijk gewond. Ik ben tussen Goodfield op. Oké, okay, meester, oké. Okay. Hallo? Hallo, Goodfield? Ja, ja. Wat? Genaarde, De verbinding werd verbroken. Vloekt, vervloekt, vervloekt. Sadoer is verdwenen. Niet vloeken, meneer Dixon. God hoort u. Sadour. Sadour, waar bent u? Het <laughs> is thuis dat ik heb ontmaskerd. Er kleedde de Oost-Indische inkt aan de deur van Arato Slap in Parijs. Bent volledig in mijn macht, meneer Dixon. Kon u dan niet vermoeden dat deze telefoon met mijn centrale verbonden is? <hijen lacht> u heeft mij zelf opgebeld, waarvoor ik u bij deze hartelijk dank. Sadur, ik weet u wel te vinden. Het heeft geen zin te verbergen. Twee oh, handen op mijn pols. Laten we los, Wat is in mijn hand? dat het huis van Ebenezer vratbaar... Dat is toch onmogelijk? Die machine gelijkt op mij? Ik laat me los, doel. Wie ben de grootste rotschof die ik ooit heb ontmoet? Wel, meneer wat vindt u van deze verrassing? Wat oh. <laughs> een gelijkenis, nietwaar? Bewonder mijn zin ...maakte van de wanstandige machine van die oude gek van een Harald Een bijna perfecte menselijke gestalte. Een kopie van u, meneer Dixon. Oh. <laughs> Harry Dixon contra Harry Dixon. Een echte broedermoor. <laughs> Doe haar wat ik tegen. Het verprijzelt me ribben. Oh, onnodig naar de schakelaar te zoeken, meneer Dixon. Die bevindt zich op zijn rug. Probeer het maar. Oh. Adieu, meneer Dixon. Bedankt voor dit bezoek. U bent werkelijk een charmant man. Houd, houd daar. Houd. dat mijn meester los. Ach, ja, het oh, Schatje, uh, ik kan je meer uit. Ja. Aan de rugzijde. Stel, mijn beste jongen. Ja, ik, ik, ik heb het. Ja, ja. Oh. Oh, bent u, bent u ongedeerd, meester? Alleen een paar gekneusde rippen bewaarde, Tom. Als u er niet geweest was, dan let niet op mij... We moeten zo snel mogelijk het meisje wegbrengen. Te, te laat, meneer Dixon. Ik, ik zal sterven. Maar eerst wil ik me wreken. Sadja, blijf staan. U verliest te veel bloed. Ik weet waar hij zit. Hier. Achter deze muur. Savit, ja. Hij zou door zijn eigen wapen staan. Lekker op de sofa, Tom. Opgelet, meester. Ze heeft de vechtmachine opnieuw ingeschakeld. Goeie grutter. Dat ding marcheert dwars doorheen de muur. Sadoer betaalt voor al zijn misdaden. Maar, maar dat is Sadour niet. Oud, mm -hmm. Ik begin het te begrijpen. En de echte prins zal door. M Malka was secretaris van prins in Indië. Hij, hij was een herenste man. K kwa kwam geregeld naar Europa om met de geleerde Haraldou te praten. Die hij erg bewonderde. Hij was Armoede, help? Ik, ik, ik was in dienst van de prins. En u was de mistress van Maken? Op, op, op, op een acht nacht hij de prins in de Rode Zee en gooit zijn lijf. Waarom begon je dan nog andere misdaden? Het fortuin van de prins kon toch ruim volstaan? Het vermogen van de prins bestond uit een fabelachtig. Said Waar? Laat maar, waar Tom. Ze is dood. Kom, voor ons is de zaak hier afgelopen. We laten goed veel de rest opknappen. Waar kijkt u naar, meester? Wel, wel, wel, Brompton staat dus niet in brand. Er is in de verste verte geen vlammetje te bespeuren, meester. Vanzelfsprekend. De kleine raampjes waren gezichtsbedrog, mijn jongen. Valstrikken. strikken. Zoals zoveel in dat demonische huis. Wat ik voor een reusachtige brand nam... ...was slechts een knap staartje Magic Lantern. Uh, meester, ik denk niet dat... Ik leg het u later wel uit, beste jongen. De nachtmerrie is bijna ten einde. De vreselijke uitvinding dobbert dus ergens op zee rond... ...in de buurt van Holland... Maar niet voor land. Uh, Mr. Dixon, Lord Noten en de heer McDougall willen u dringend zien. Heren, blij u te zien. Hartelijke gelukwensen, Mr. Dixon. U heeft de geheimzinnige groene vlam en haar misdadige eigenaar onschadelijk gemaakt. Wel, ja, heren. Eén welgemikte torpedo keldde het schip dat de vreselijke uitvinding van heroto transporteerde. Het wapen ligt nu op de bodem van de Noordzee, die het geheim van de Ronovlam vlam zal bewaren. Gelukkig voor de mensheid. Mr. Dixon, het pak met het losgeld dat ik in Hyde Park achterliet, werd mij onaangeroerd terugbezorgd. En de brandschade aan mijn woning was gering. Ik ben gekomen om hun erkentelijkheid te uiten onder vorm van deze bijdrage. En ik, ik was er zeker van dat de grote Harry Dixon ons niet in de steek zou laten. De verzekering vergoedde me volledig, Mr. Dixon, en hier is mijn bijdrage. Heren, ik zelf behoef geen penny van deze mooie som, maar uh, de arme Logan laat een groot gezin achter. Mijn welgemeende dank. ...verwarming zal ons geen kwaad doen. Denk je niet, Bens? Ik denk het niet. Mils, maar uh, hier. Dat is goed voor hart en ziel. En voor nog veel meer. Hier. Dank je. Dank je wel. Straffe hè. Ja. Oh. Mm. Die daar zullen dat nodig hebben met al hun windows rond hun lijf. En vooral rond hun ogen en oren. Niets gezien, niets gehoord. Mumpies. De mumpies van Toet aan het kanon. Oh, de mumpies als zich vrekken. straks hoort de directeur ons nog. Tijdens de nachtronde in het museum is het ten strengste verboden te roken, te drinken, te slapen, te eten. Ja, ja, maar die schat van Toetankamon is hem naar het hoofd gesteken. Ja. Hij zit helemaal achter die stukken te bestuderen in zijn bureau. Ja, ik durf wedden dat hij zich voor de spiegel als mummie verkleedt, alleen als farao. Ja, die windels zou hij niet meer uitgeraken. Uh, uh, uh, waar is Munteen? Ik vind Munteen niet meer in die windels. Oh. <laughs> Allee, uh, Mils, tot straks. Ik ga mijn ronde verder doen. Ja, zonder drinken, zonder roken, zonder slapen, zonder eten. Maar met, met een, een zaklamp. <laughs> ik ga daar naartoe. <laughs> ik heb iets gezien, Mils. Daar nog ook iets. Het licht van mijn lamp. Wat was het mens? Een dief? neem ook je pistool, Bens. Ja. Kom, we gaan samen kijken. Goed, goed, kom. Kom. Oh. Het komt uit de zaal. Noordoost-Indië. Snel. Halt, houd Hé, hier ligt iemand. Maar, maar God. Maar God, het is Johnson. Kom terug, Bens. Pens, kom terug. Oh, Johnson sterft in mijn armen en er ligt hier overal bloed en glasscherven. Oh, wat gebeurt er? Oh, Johnson! Dan is me toch al dat lawaai weer? Hoe vaak moet ik nog herhalen dat macht rond ons in stilte moeten gebeuren? Oh. oh, Johnson. Mills, wat is er met hem? Is hij uh, gevallen? Er zijn weinig mensen die zich zo een gat in hun hoofd vallen, directeur. Daar heb je namen voor nodig. Ja, ja deze bijvoorbeeld. Oh, Mills, voorzichtig, dat prachtige stuk uit de Jaipur-collectie, 17e eers. Voorzichtig, man. Johnson is dood, meneer de directeur, vermoord. Wat zegt u? Ik weet niet wat Ben zou verkomen is in de zaal Centraal-Azië, maar vast niets leuks. Hey, ik zal eens gaan kijken, als u bij het lijk wilt blijven... Ja, uh, yeah, ja... Yeah. Ja, met Bens zal het wel gaan. Ik kijk wel even naar hem terwijl ik naar mijn bureau ga. Maar Mills, ik heb zo het voorgevoel... dat hier niet zomaar een gewone dief is binnengedrongen. Dit is een mysterieuze aangelegenheid. Gehuld in het duister van voorbije eeuwen. Zo'n geheimen kunnen maar ontsluierd worden door één man. Juist. Harry Dixon. Gaat het al wat beter, Bens? Uh, uh, Och, ja. Tja, ik, ik viel gewoon flauw, meneer de directeur. Ja, ja, ja, de schok, niet waar. Ach, meneer Dixon, ik ben reeds maanden doodsbang dat dit zou gebeuren. Doodslag. Uh, moord. Ja, u zegt moord, u zegt doodslag, heer directeur. Dat zijn de gewoonste zaken ter wereld, geachte heer. meneer Dixon... Wat ik vraag is, wie, waarom? Zo doen de geachte heer Wachter van de zaal midden in Egypte. Ja, ja, Wie, wie heeft u gezien? Ik, ik uh... Kom, kom, kom, kom, een beetje moed, waarde heer. U bent niet dood, uw hoofd werd niet ingeslagen met een hamer uit de 17e eeuw. Nee, maar met een prachtig stuk uit de Jaipur. Uniek. Meneer. Als u het niet erg vindt, geachte heer, ik ben eerder geïnteresseerd in het unieke exemplaar dat Johnson het hoofd ingeslagen heeft. Oh die, oh, die arme Johnson. Maar... Ik, ik heb een beest gezien. Mm -hmm. Meneer Dixon. Helemaal vol met haar. Van kop tot teen. Haar. Misschien was dat wel een aap. Ah. Een aap, ja. Heer directeur, een aap die vitrines van het British Museum komt leegstil. Het zijn wonderlijke tijden, heer directeur, maar laat Ernst toch nog voor een fractie ons deel zijn. Meneer Dixon, ik weet wat ik zeg en ik zal het u bewijzen. Uh, Bens, u kunt gaan. Huh? En u moet vandaag niet komen werken hoor. Oh ja, dank u. Uh, ja, uh, nacht, meneer de directeur. Ja, Goedenacht. Goedenacht, meneer Dixon. Ja. ja. Uh, wel, meneer Dixon, ik zal u alles vertellen. Ja. Het is allemaal begonnen toen Lord Carnavan ons zijn vondsten uit de Egyptische koningswilligers geschonken heeft. Ja, dus. De stukken waren nog geen week tentoongesteld toen de eerste diefstal plaatsgreep. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Er zijn altijd al kleine diefstallen gepleegd. Maar sinds die dag volgden ze elkaar snel op. En het zijn een zeer waardevolle stukken. Stukken waarvan een leek niet zou kunnen vermoeden dat ze zoveel waarde hebben. Hier is dus uh, een kenner aan het werk. Zeker, zeker en vast. En hij kiest zijn stukken vooral in de zaal waar we de vondsten van Carnaventen tentoonstellen. Dat kan geen toeval zijn. Nou, het is vreemd dat ik daar nog niets van heb gehoord. Ja, we hebben daar geen rugbaarheid willen aangeven. Ik niet en het ministerie van Buitenlandse Zaken ook niet. Er zijn al protesten genoeg dat we archeologische vondsten naar Londen brengen. <tus> het is niet nodig dat we die nog aanwakkeren door onze onbekwaamheid om ze goed te bewaken in de verf te zetten. Meneer Dixon, wij hebben de nachtrondes verdubbeld. Ik blijf hier s'nachts. Doe zelf een ronde, meneer Dixon. Maar tot nu toe heeft dat alleen maar. Uh, excuseer. Dit hier opgeleverd. Alsjeblieft. U. Bekijk dat maar eens. Dat zijn vergrotingen van afdrukken op het glas van vitrines. Dank u. Mm -hmm. Vreemd, vreemd. Dat zijn geen mensenvingers. Afdrukken met deze textuur zouden van apen kunnen zijn. Het zou kunnen, het zou kunnen, maar bij mijn weten bestaat er geen enkele aap die deze afdrukken zou nalaten. Ja, dat is wat biologen mij ook gezegd hebben. Ik heb vroeger nog biologie gestudeerd. Maar dit soort afdrukken zouden afkomstig kunnen zijn van een skelet, heeft men mij verzekerd. En uh, professor Leiden, u weet wel, de anatomist. Nee, nee, hij is een goede vriend van mij. Leiden ging zelfs verder. En, uh, professor Leiden, u weet wel, de anatomist. Nee, nee, hij is een goede vriend van mij. Leiden ging zelfs verder. Dit zou de afdruk van vingers van een mummie kunnen zijn. Mummy, mummie, hè? Excuse <laughs> Hallo? Wat Benz? Oh, God. Meneer Dixon. Benz mm -hmm. is vermoord in de zuid Centraal Indië. Frank van de farao. Gisteren nacht werden twee nachtwakers vermoord... in het British Museum, trouwe in jaren. Is een mummie teruggekeerd tot het leven... heeft de vloek van de farao's zich volprokken. De directie bewaart het grootste stilzwijgen... over de geheimzinnigste omstandigheden... waarin de afschuwelijke roofmoorden hebben plaatsgegrepen. Uit goede bron konden we vernemen... dat een van de wachters gewurgd werd... door handen of klauwen met een buitenmenselijke kracht... ...die geen moeite ondervonden om de nekwervels te verbrijzelen. Een uh, ernstig onderzoek dringt zich op. Mm. Het museum is voor onbepaalde tijd gesloten. Ja, op mijn verzoek, mijn beste Tom. Dan kunnen alle sporen teruggevonden worden die de moordenaar gelaten heeft. Hm? En meester, uh, heeft dat al resultaten opgedoken? Tom, mijn jongen toch, natuurlijk. Kijk eens hier. Mm, een stukje van een tijdschrift... Staan er afdrukken op? Nee, nee, nee. Zo werk ik niet. Dit stukje papier werd gevonden in een zaal... waar die brave Bens gewurgd werd. Nochtans worden de zalen elke avond uitgeveegd... door een man die er een erezaak van maakt... dat er geen pluisje meer op de vloer ligt. Uh -huh. En dit is een vrij groot stuk papier. Aha, juist. Ja, ja. Zeer juist. Ik wist wel wat ik deed... toen ik u uitkoos om een leerling te worden. <laughs> maar uh, ter zaken. Een uh, beetje, mister. Verontschuldigde mij hoor, maar deze. De lummel, heer... lummel. Lummel is de naam, meneer Dixon. Professor Lummel uit Brugge. Goedemorgen, geachte heer. Mag ik u voorstellen aan mijn leerling Tom Wilt. Goedemorgen, meneer Lummel. Brugge is een mooie stad, ja, ja goedemorgen, Goedemorgen, Meneer Dixon. Zou u de goedheid willen hebben om verse thee te zetten, Mrs. Crown? Uh, natuurlijk, natuurlijk. Uh, voor u ook, meneer? Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, meneer Dixon. Maar gaat u toch zitten, heer Lummel. Meneer Dixon, wil u luisteren? Ik eis het. Mhm. Mm Meneer Dixan, ik ben een geëerd Orientalist Met wereldzaam, dat mag ik wel zeggen zonder dat ik overdrijf. En volgende maand krijgt het wereldcongres van de oriëntologie plaats. De Universiteit van Magdeburg zal door mij vertegenwoordigd worden. Maar u verhindert mij om mijn onderzoek op tijd af te maken. Kom, heer. Ik ben zelf te zeer een man van de wetenschap om onderzoekers een strobreed in de weg te leggen. Ik eis dat u me toegang verschaft tot het British Museum. Ik heb met die moorden niets te maken. Ik moet af zijn tegen volgende week. Ik moet alle bronnen kunnen waarderen. Daar kan ik u niet mee helpen, waarde heer. Het museum blijft gesloten zolang het onderzoek loopt. U weet niet wat u doet. Nee, nee, nee. U bent niet eens een politieman. U bent niet meer dan een derde derderangsbeurder... ...die zich wentelt in sensatie en goedkope bijval. Ik vertegenwoordig de wetenschap, meneer Dixon. De deuren blijven dicht, geachte heer. Ook voor u. Misschien dat u morgen toegang verleend wordt. Misschien... Hanuman zal u krijgen. Dat zweer ik. Oh, maar meneer, maar kijk u toch eens. Al dat kostelijk porselein. Dat wordt dus nog even wachten op de thee, beste jongen. Ja. Even natrekken. Ah, Hanuman. Indische godheid... Zijn occulte krachten werden reeds beschreven in de derde eeuw voor onze tijdrekening. De geest van de godheid zou bezit nemen van planten, bomen en voorstellingen van andere goden om de schenders van zijn heiligdom te straffen. Mm -hmm. Er stond een beeld van de godin Kali in de zaal waar Johnson het hoofd werd ingeslagen. Hm? Ja, denkt u aan een incarnatiemeester? Misschien, Tom, misschien. Hallo, Hallo. Hey, De directeur van het British Museum. Ja. Hey, hier. Ja. Uh, wat ik u vragen wou, is er wat bijzonders opgemerkt aan het beeld van Kali? Er zat bloed op de handen. Vers bloed. Johnson is er misschien opgevallen. Hij lag er drie meter af. Maar dank u, heer directeur. Nee, mm -hmm. Er zat bloed op haar handen. Ja. Haan u, man. Mm -hmm. Ja. De is uh, een pak voor u coma brengen. Het is zeer zwaar. Zet het maar neer, Mrs. Crown. Tom zal het wel op tafel zetten, nietwaar, ja, beste jongen? Ja, tuurlijk. Zo, dank je wel. Mrs. Crown, dank je Vergeet u de thee niet, Mrs. Crown? Uh, nee, nee, uh, meteen, meneer Dixon. Het lijkt wel een geschenk, geschenkje. Nieuwsgierigheid heeft u weer benen, Mrs. Kaan. Doe het op Tom. Het is wel brand om te weten wat erin zit. Zo. Wat is dat? Aha. Een rietenkoffertje. Ja. Het ruikt zeef, hè? Mhm. Mijn god. Kalm, Tom, Kalm. Mag ik u verzoeken uw kalmte te bewaren? Maar, maar wijf. Afgehakte hoofden, meester. Doe. Professor Lenville, de verzamelaar Michael Graham, Lord Showbury, Arthur Blackwater. En dit? Ja, ik geloof dat hij Edgar Drummond heet. Ik heb hem nog een paar weken geleden in Kensington een voordracht horen houden over Indië. Was dat de jonge ontdekkingsreiziger die voor de regering naar Lahore gegaan is? En nu ook naar het Himalaya-gebied, geloof ik. Ja, ja, ja. Hij was een orientalist, zoals uh -huh. de vier anderen. Uh -huh. uh, er is een brief op de grond gevallen, meneer Dixon. Uh, alsjeblieft. Dank u, mevrouw. Uh -huh. uh, vijf hoofden in een kist. Dat van Dixon wordt nog gemist. <laughs> uh -huh. De letters zijn uit een krant gesneden, meester. Geen Engelse krant, zo te zien. Hé, hey. maar meester Kijk, het is hetzelfde lettertype dat gebruikt is voor het stukje papier dat u gevonden heeft. Inderdaad. En je wordt elke dag beter, Tom. Mrs. Crown, wilt u de politie roepen om deze man te laten verwijderen? Ja, natuurlijk, meneer Dixon. Tja. Kijk eens wat naar die gezichten, Tom. Ja, ze zijn uh, helemaal vervormd. Precies. Het gezicht van mensen van wie het hoofd wordt afgehakt... keert altijd terug naar een diepe rust. Eén keer heb ik dit soort verschrikking in dode ogen gezien in China. Een genadeloze schurk werd daar onderworpen aan de foltering van zon en maan. Daarbij wordt een man niet meteen terechtgesteld... maar wordt hij 24 uur lang in leven gehouden... terwijl de beul pees na pees, spier na spier... vezel na vezel van zijn hals doorsnijdt. En slechts op het allerlaatste moment wordt het teruggemerg doorgeknipt. Het hoofd van die man zag er zo uit. Ja, de Oosterse verfijning gaat langs vreemde wegen, beste Tom. Ja, maar dit blaadje papier is ook Chinees voor mij, meester. U moet goed kijken, jongen. Sommige woorden zijn volledig afgedrukt. Hm? Mm -hmm. Ze zijn in het Frans. Het zijn woorden uit een kunstkritiek. Convaincu, ouvrage... Literaire kritiek zelfs. En kijk op de achterkant. Hm? Zola, uh -huh. bibliotheek. Uh -huh. Ik ben zo goed als zeker dat dit uit een Frans literair blaadje geschuift is. En daarom, beste Tom, zou ik u willen vragen... om alle literaire bladen uit Frankrijk op te vragen... en de lettertypes ervan te vergelijken met dat van dit stuk papier. <middels> Dat de man die de hoofden gebracht heeft, Mrs. Crown? Uh, ja. Ja, ja, Wat is hem. Ik, ik herken hem aan die ogen, aan die gele huid. Uh, alle misdadigers die net uit de gevangenis vrijgelaten zijn, hebben zo'n vale kleur. Hij heeft niet veel kans gekregen om ze kwijt te geraken. <lacht> is weer opgepikt. Dank u, Mrs. Crown. Hier is geld, neem een taxi en ga naar huis. Ik kom later. Dank u, meneer Dixon. Een moedige vrouw, meneer Dixon. Dat is zo, heer gevangenisdirecteur. Zonder haar zou ik nooit wat met thee kunnen drinken. <laughs> uh, zullen we ons naar de verblijven van Jim Pike begeven? Naar u, meneer Dixon. Jim Pike, meneer Dixon. U vindt het niet erg dat ik u geen heer noem, Pike. <laughs> zo dus, Pike, u bent besteller van hoofden. Hm. Waar had u die vandaan? Wie heeft u dat pak gegeven? Wie heeft u betaald om het bij mij te brengen? Verdomme, de juur. Die zotin, die moesten ze opsluiten. Ik heb haar snuit nog nooit van mijn leven gezien. Ik, ik ben ga gaan werken. Ik heb dat geld verdiend. Kom, pa, ik een beetje ernst. Een eerste klasarbeider verdient in een hele week nog geen dertig pond. Voor iemand die één dag uit de gevangenis is, is dat zeer veel geld. Verdient hm? de juur, met deze handen. Die hebben jullie nog vuilder verwagen. Toch niet met bloed, Pike. Dat is nu wat zo'n volk als jullie recht noemen. Mij betichten, mij vals beschuldigen, omdat zo'n zotting boven haar water. Mrs. Kouns, het inderdaad uitsteken. De thee, dat heeft u goed gezien. Kom, kom, Pike. We zouden niets liever niet doen dan u vrijlaten. Maar zeg ons wie u dat koffertje gegeven heeft. Je krijgt zelfs je dertig pond terug. Hm. Valse beloftes. Leugens. Ik heb mijn hele leven nog niets anders gehoord... uit zo'n schone monden als die smoelen van jullie. Nou, kom, zeg het ons, Pike. We laten u vrij. We vallen u niet meer lastig. Nou, kom, Baik, zeg het ons. Ach, leugens, allemaal leugens. Vijf jaar dwangarbeid omdat ik eten gepikt heb voor mijn kinderen. Alles een keer honger geleden, ja. alles honger zien lijden. Stoef, meneertje. Honger is soms de beste saus. Als ik me niet Inhield trok ik de kop van je lijf... om hem in zo'n koffer te steken voor die maloot... Knappen we af? Ga maar sherry zuipen in een club in Mayfair! Pike, alsjeblieft! De toestand wordt toch wel ernstig. Oh, wat neemt de misdaad toch toe? Diefstal, moord, het houdt niet op. Ze willen niet werken, ze worden lui. Hmm, dat is een uitstekende sherry, Lord Mayfield. Oh, ganse domme. Ik zeg niets meer, Dixon. Zoek het zelf maar uit! Ik denk dat het hopeloos is, meneer Dixon. U begaat een vergissing, Pike. Ik drink nooit sherry. Clips. Zou Mrs. Crown zich vergist hebben? Uitgesloten. Zij heeft een geheugen als een olifant. Mm, dat is merkwaardig voor een vrouw van lage afkomst. Meestal blijven ze ruw en onbeschoft en dom, zoals dit exemplaar. Dit soort tuig doet mijn maag keren, meneer Dixon. U kunt zich niet voorstellen wat een afgestompte geesten wij hier... tussen deze gevangenismuren verzameld hebben. U kunt zich echt niet voorstellen waarom ze misdadiger worden, heer directeur. Omdat ze te lui zijn om te werken, meneer Dixon. Ze moeten eerst werk vinden, heer directeur. Maar goed, goed, goed. Het onderzoek heeft voorrang. Want de echte dader blijft niet werkloos toezien. Laat Pijk vannacht ontsnappen. Hij zal ons bij het brein achter deze zaak brengen. Huh? Meneer Miss, ik ja? heb een ontbijtje voor u klaargemaakt. Oh, goeiemorgen, Mrs. Crone. Oh, oh dank u. Ja, zet het dienblad maar op tafel. Oh, maar u bent niet gaan slapen. De kleren zijn helemaal verkreukt. Oh, dat is niet zo erg, Mrs. Crown. Ik moet in slaap gevallen zijn bij die Franse literatuur. Ik wou wachten op meneer Dixon. Hij is niet thuisgekomen. Zijn bed is onbeslapen. Nou ja, dat is de eerste keer niet. Oh, mijn hoofd, die slaat open en dicht... van de participe présent en de passé simple. Passé si simple, als je het mij vraagt. En waar ze zich druk over maken, Mrs. Crown... het leven, de dood... Wat zijn daar de juiste woorden voor? En waarom heeft Baudelaire geen rekening houden... met wat Bergson zo eenvoudig zou vinden? Oh, het is een vreemd volk, die Fransen. En wat die eten, meneer Wils. Oh, ach, maar dit is heerlijk, Mrs. Crown. Heerlijk. Zo'n bord met... met spek en ei. Oh, dank u, meneer Wils. Oh, ik zal gaan kijken wie het is. Er is misschien nieuws van meneer Dixon. Ja, goed. Het is meneer Van Buren. Oh, Edwards? Oh, dat is lang geleden, zeg. Zeg dat wel, mijn goede Tom. Mag ik u ook wat thee inschenken, meneer Van Buren? Natuurlijk, mevrouw Crown. De lekkerste thee van Londen laat ik niet aan me voorbij gaan. Oh, ik zal u ook een ontbijtje klaarmaken, hoor, meneer Van Buren. Dan nou, gaat u zitten. Dank u. Ja, de meester is niet thuis. Op onderzoek. Och, ach. Uh... Als ik aan denk hoe hij die partij diamanten voor mijn vader gered heeft... Hmm, een ...kunststukje, hè? Mm -hmm. Hoed je af en die buigen, weet je? <laughs> hoe is het met je vader? Goed. Met de zaken natuurlijk gaat het iets minder riant. Ook in Antwerpen slaat de crisis toe. Maar we redden ons wel. Maar je hebt nog altijd je jacht. Uh, ja, ja, ja. Ik ben daarmee tot in Londen gevaren. La Flandre ligt in de haven... Als meneer Dixon er is, kunnen we misschien eens de Theems opvaren. Oh, dat lijkt me een schitterend idee. Dan ben ik eindelijk eens van tussen die papieren uit. <laughs> ja, wat een hoop tijdschriften hier. Ja. Hmm, literaire kritieken nog wel. Mm -hmm. Mm -hmm. Uit Frankrijk dan nog. <laughs> Hoedje af en buigen. Oh, het is niet eens uit literaire belangstelling. Nee, ik zoek het tijdschrift waar dit blad uitgescheurd zou kunnen zijn. We hebben een sterk vermoeden... dat het uit een Frans literair tijdschrift moet komen. Dus heb ik ze maar allemaal vanuit Parijs laten opsturen. Maar uh, ik heb nog altijd niets gevonden. Hmm, hmm, hmm, dat lettertype zegt me iets. Oh ja? Ik heb het al gezien. Mm -hmm. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Jullie hebben er niet aan gedacht dat er in België ook Frans gesproken wordt. Ach nee, er wordt toch ook veel aan literatuur gedaan? Uh, niet zo veel, nee. <laughs> maar ik herken de advertentie. Ze komt van de boekhandel De Grote uit Brugge. En het lettertype komt helemaal overeen met het literaire blad... waarin ze dikwijls adverteren. Le flambeau de Brule. In het Frans? Ja. Ja, Brugge ligt toch in Vlaanderen. Maar u wil gelezen worden, schrijft in het Frans. Zo hmm. gaat dat bij ons. Ik werk zelf regelmatig mee aan uh, Le Flambeau... en mijn volledige verzameling is aan boord van La Flandre. Je bent door God gezonden, Edward. Meneer eens? Mm Hm-hm? Dit stond aan de voordeur. Ik, uh Ik heb een vreemd voorgevoel, Edward... Het is misschien wel een bom. Ja, ik, ik kan geen pak openmaken zonder aan die vijf hoofden te denken. <laughs> vijf hoofden? Ja, ik, goh, ik vertel het je later wel. Maar uh, doe me een plezier, Edward. En uh, doe jij het pak open? Ja, maar natuurlijk. Mm -hmm. ja, hiermee krijg ik alles open. Hey, een metalen doos. Ja, die, uh, die, die geur. Uh, ik herken hem... Uh, dit is het, het zesde hoofd. Een brief. Alsjeblieft mevrouw Kruun. Uiteindelijk klopt elke som. Vijf plus één. Harry Dixon. Tom Wills. Ah, meneer Wills. Goedemiddag. New World hier, directeur van het uh, British Museum. Goedemiddag, uh, meneer de directeur. Uh, hebt u al gehoord van professor Lummel, de bekende orientoloog? En hoe? Enkele dagen terug is hij hier nog de boel op stel te komen zetten, omdat hij geen toegang meer kreeg tot het museum. Ja. Nou, waarom zou iemand zo'n rare snuiter willen vermoorden? Het is de vloek van de faraos, meneer Wils. Professor Lummel had een uitzonderlijke toelating van het ministerie van Cultuur gekregen... om toch zijn onderzoekingen verder te zetten. Maar de toegang tot het museum was verboden aan iedereen? Jawel, jawel. Maar niet aan professor Lummel. Vanmorgen kwam hij zoals elke ochtend vroeg aan in het museum... Een wachter zag hem naar de zaal Assyrië gaan... Maar nauwelijks was professor Lummel weg. of de wachter hoorde een afschuwelijke dierlijke kreet. Hij rende meteen naar de zaal Assyrië. en zag nog net een harig wezen wegvluchten. Op de grond lag een plas bloed. en de platgestampte goed van professor Lummel. voor het uh, bebloede beeld van Moloch. Nog een moordwij. bij? Ja. ja, hoe kunnen we die fatale reeks zo in stopzetten? Dixon een onderzoek zou willen instellen. Ik heb de zaal asier. Je laten afsluiten. Maar uh, meneer Dixon is er niet. Oh. Uh, komt hij snel terug, meneer Wills? Hij komt uh, niet terug, meneer de directeur. Hoezo? Harry Dixon is dood. hebben krijs ze al, benaderen ze bruggen, Tom. Ja, ja, ja, ja, dat is, dat is leuk, ja. Heb je al wat gevonden in mijn verzameling van Boot Oh, misschien hebben we het wordt misschien, maar ik ben er in elk geval bijna zeker van dat de letters uit een exemplaar van dit tijdschrift geknipt werden. Vermoeie je ogen niet met dat licht, het is al te donker om te lezen. Ach, ik hoop dat de sluiswachter ons nog wil helpen. Mm -hmm. uh, stoot de horen, paar mm -hmm. man. Sluiswachter, kunnen we nog door? Het is te laat, het sluis is dicht. Het is dringend, Sluiswachter, het is een kwestie van leven of dood. Hoe bedoelt u, leven of dood? meer details kan ik u niet geven, behalve deze. Deze details kunnen veel kopen, Sluiswachter, het zijn harde tijden. Ja, en ik moet aan mijn vrouw en kinderen denken. Dat betaalt een goede huisvader, Sluiswachter, van het akkoord. Antakoe, hier! Geld lost toch veel zaken op. Nou goed, we kunnen even rustiger bij gaan zitten tot de sluis volgelopen is. Ik heb uh, niet gevonden, Edward. Kijk, als je het vergelijkt met het stuk papier dat de meester gevonden heeft. Het is hetzelfde aan de voorkant en de achterkant. Achterkant is degelijk en wel een advertentie zoals hij voorzien had. Hmm. Van de boekhandel De Grote in Brugge. Ja. Dat is een zeer goede boekhandel. Huh? op de voorkant staat een artikel. Laat eens zien. Ja. De fiction ou science. Heb je het al gelezen? Eh, wel, eh, ja, ik, eh. Uh, <laughs> Begrijp niet zo best Frans, Edwards. Ja, natuurlijk. Ach, ik sta er nooit bij stil dat iemand geen Frans zou kunnen begrijpen. Nou, ik zal het even vertalen. Ja, best, ja. ja onze stadsgenoot, professor Lummel, heeft een nieuw boek gepubliceerd. In, in bevoegde kringen niet goed ontvangen. Zijn dus vreemde theorieën worden... ...afgedaan als zuivere speculaties... ...geen enkel wetenschappelijk pijn... ...hoogriezelverhalen voor kinderen, huisbewaarders of op sensatie beluste lezers. Mm het -hmm. diepe verlangen om te schokken... ...het einde van een wetenschappelijke loopbaan. Lummel, hij is ook vermoord, zegt de directeur van het British Museum. Ik ga nog gelijk krijgen dat Lummel wat met de zaak te maken heeft. Ah, ja. Ik heb het je al gezegd, het kan geen toeval zijn... dat toen ik Londen binnen voor het jacht van professor Lintouwer gekruist heb. Lintouwer? Is die een vriend van Lummel? Ja, het is een bijzonder vreemde man. Hij heeft jarenlang in China geleefd... en is plots moeten vluchten toen hij last kreeg met de Japanse bezetters. Zo, en waarom? Ach, dat is niet geheel duidelijk... maar iedereen vermoedt dat het niet ging om zaken... waar eerbare burgers zich mee inlaten... Sinds enkele jaren betrekt hij een kasteel in de buurt van Brugge. Het is bijna een ruïne en er doen nogal wilde verhalen de ronde over. En uh, van wat leeft hij? Geen idee. Aha. Het kasteel is volkomen afgesloten van de buitenwereld. Maar naar verluid woont hij er in het gezelschap van enkele Oosterlingen en anders volk van vreemd alochtend. Lummel gaat hem geregeld opzoeken, maar niemand is. Alkemaar. Ik kom in de Alle wapens zijn bruikers klaar, meneer van Buren. Alle wapens. Uitstekend. Het vermindert de machinekracht Frans. We naderen de bestemming van onze uitstap. Oké, okay, meneer van Buren. De doven lichten. Is dat niet gevaarlijk? De bootsman is nog loods geweest op deze kanaaltjes. Hij vaart ze door met zijn ogen dicht. Kijk, Tom. Dat is het kasteel van Professor Lindauer. Ook niet meteen erg gezellig, hè? Zo te zien. Ah, een brandlicht. Nee, dat is de maan die zich in een venster spiegelt. Zou er niemand zijn? Toch, toch, toch. Maar ik durf er veel op verwijderd dat ze zich in de beruchte kelkers ophouden. En wat meer is... Ik weet hoe we erin kunnen. O, oh, ja? Ik heb mijn legerdienst hier in de buurt gedaan. Op een dag heeft de kok me deze gangen laten zien. De man is ondertussen gestorven. In nogal vreemde omstandigheden trouwens. Zij. Ik denk het. Ik denk het. Maar weet je, dit is België. Geld heeft hier nog waarde. Iedereen weet dat Lindhouwer een soort seksmaniak is. Maar hij heeft genoeg geld om er enkele machtige vrienden op na te kunnen houden. Alles wat hij verkeerd zou kunnen doen, wordt in de doofpot gestopt. Edward, kijk, dat groene licht, het komt dichterbij. Och, je moet niet ongerust zijn. Dit is een politieboot. Mag ik u commissaris de Kremer voorstellen, Tom van de Brusselse politie? Een oude vriend van mij. Maarten, Tom Wills, de assistent van Harry Dixon. Aangenaam, meneer Wills. Aangenaam, meneer de Krimmer. Ik ben blij dat u me per radio opgeroepen hebt. Herbert. ik brand al zeer lang van verlangen om dat geboefte van een lintouwer op te ruimen. De signalementen van het tuig dat daar binnen en buiten loopt, vliegt er niet om. Uitgeweken Oost-Europeanen, vrijgelaten moordenaars, ontsluchte legionairs. Dat mensen komt niet bij elkaar om vespers te zingen. <laughs> Beste vriendje, het moment van de waarheid nadert. Je, je bent toch zeker uit de wet dat dit naar de koude grenst? Absoluut zeker. Ja, zeker heeft iets gezien. Er stond een schildwacht. Stond? Mijn anders is sterker dan namers, kapitein van Buurk. Weet je toch? Pas op voor het lijk. Maar, dat is Siemens. Negen moorden heeft hij op zich geweten. Allemaal kinderen onder tien jaar. Ik had hem zo goed St. moeten afruiken. Zou ja, je kalm, zeker? Er zou nog hoofden genoeg zijn om af te rukken. Een nieuwe nader uit hol van de leeuwen. Niemand moet wachten op een te schieter. Ik neem alle verantwoordelijkheid voor wat hier gebeurt op mij. Een kast. Er straalt licht door de kieren. Er moet wat aan de gang zijn in deze kamer. Leg je oor tegen de kast. Dan hoor je beter wat er gebeurt. Mm. Naar het schijnt. zijn er twee. Dat wordt heerlijk genieten. <laughs> bloed zien lopen, mooi, mooi. Ik heb alles eens mogen meemaken dat er vijf uitgevloed werden. Vijf? Vijf, echt waar. Oh, ik wist niet meer waar ik het had. Zoveel bloed heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Oh, oh, kijk, ze brengen ze binnen. Oh mijn gezegd is niet te zien. Ze dragen een masker. We zullen hun pijn niet kunnen zien. Ik wil hun pijn zien. Heel stil, rustig. We moeten wachten tot professor Lindhouwer er is. Ja, dat is ook waar. Waar blijft hij nu voor Jules? Hebben niet de hele nacht voor ons? Toch wel, schatje, toch wel. Lindhouwer. Geen namen. Ik wil geen namen horen. Hier mag één naam genoemd worden en slechts één. De heilige naam van Hanuman, de god van de wraak. Vanavond zal hij hier zijn om zich te wreken op zijn belagers, op de dieven, de parasieten die onze goden in musea hebben opgesloten als minderwaardig vee. Vrienden uit het oosten, het moment is niet ver meer dat hun misdaden tegenover uw volkeren vergolden zullen worden met bloed. Veel van hen worden hier vandaag terechtgesteld. Nu, nu, ik wil bloed zien. Stelte. Bloed, bloed, bloed. Als bloed behoort aan Hanuman. Bloed, bloed, bloed. Meteen, vrienden. Nu, nu, nu. Goed, u vraagt het. Jen zal uw wensen vervullen. De handigste beul uit het hele Oosten. Hij zal zijn kunst gebruiken om dit wanstaltig schepsel naar de overkant van het leven te brengen. Hij was wachter in het British Museum, de afschuwelijke gevangenis waar onze goden achter tralies zitten. Waar de dieven al de schatten bewaren die ze het Oosten ontstolen hebben. Onze vriend Pai heeft hem in de val gelokt. Jij zal de handlanger van de dieven langzaam doden, zoals alleen hij dat kan. Spier na spier, vezel na vezel wordt doorgesneden. Er worden gaatjes geboord in de wervels van de nek om het merger beetje na beetje uit te halen. Vrienden, bereid u voor. ...op uren genot. Ik ben geleid, meester. Goed, Alleen de wachter... ...het tweede slachtoffer zal door Hanuman zelf... ...begeleid worden naar het diernaamhaal. <lacht> oh, wij zijn verraden! Hanuman, oh. zijn! Oh. Buiten heidenen! Verlaat deze ze ja, Mijn is dood, maar dat gele soelie nog niet evenein! Hier ja, zei ik! Ja, die is ik heb geen en scharen nodig om een nek te breken! Zo, ja, die doet niemand mee kwaad. Mijn oh. oh. god, wat een duig moordenaars dieven die wel lang al zo lang zat. Aha, Francesca Dolores, de giftmeinstra. Mag niet de kremer. mag, krijg u wel? Of bij hem, Francesca. Sla de gewoon in de boeien en breng naar het schip. Linkdouwer is dood. Niemand zal weten wat hij in het schild voert. Wees niet overhaast met besluiten. Meester! Oh, de stem van de meester! De man met het masker! Oh, meester! U leeft! Heeft de goede God ons daartoe niet voorbestemd, je vriend? Nogmaals, wat een uitstekend leerling met u. Maak me los, dat ik deze onverkwikkelijke zaak weer in handen kan nemen. Mm -hmm. ah. Dank u, dat is beter. Hallo, meneer Dixon. Jammer dat Lenka voor dood is. Mm, hij was de leider niet. Maar kom, we zullen op de boot verder praten. Kom, ik heb wat frisse lucht nodig. De, de uitgang is langs de kast. Dit is het einde van het tweede spoor van de tweede band. Wilt u voor een volgende... Het Minnewater. Het is jaren geleden dat ik hier nog gewandeld heb. Bruggen is een prachtige stadmeester, maar is het geen tijd dat we naar Londen terugkeren? De misdaad bloeit er welig. Terwijl wij hier doelloos onze tijd verspelen. Ja, dat doen we niet, Tom. Dat doen we niet. Maar er gebeurt niets meer in deze zaak, meester. Meneer <laughs> uh <-huh. laughs> Dixon? Ja. Meneer Dixon, ik heb een brief voor u. Ja, fijn druk. Dank u, beste jongen. Hier. Dank u, Felix. Uitstekend. Oh, ik dacht hem al in dat prachtige water te gooien. Dat zou, dat zou zonde zijn, meester. Inderdaad, dan. Laat ons liever in dat kleine restaurantje een verse zeetong gaan eten. Terwijl we een laatste keer de rij bekijken. Hm? Gaan we terug naar Londen? En u zei net nog dat. Nee, nee, nog niet, nog niet. Vanavond gaan we op visite bij een zeer geleerd persoon: het huis van uh, professor Lummel. Ja, wat een heerlijke gever, nietwaar? Ja, hè? overdag moet het makkelijk zijn om al dat fijne beeldhouwwerk te kunnen onderscheiden. Zeker, meester. zeker dan. Maar uh, kunstgeschiedenis zal ons hier niet veel verder brengen. Meester, die kar volgt ons de hele tijd. Ja, mm hm. Hebt u alles bij wat ik gevraagd heb, beste vriend? Ja, ja. Maar dit zal ons nog meer diensten bewijzen. Een lasso? Hmm. Meester, wat voor vreemde grap hebt u voorzien? We gaan toch geen koubo spelen? Nee, ja? maar we brengen misschien wel een dier terug bij de kudde. Ah. Ja, het huis ziet er verlaten uit. Ja, vanzelfsprekend. Lummel is vermoord. Het ziet er verlaten uit. een inbraakmeester. Ja, het Bergische gericht zal ons dit graag vergeten worden. Hey, een klauw! Ik heb er zicht aan, Tom. Tom, hij mag niet opstappen. Ik ja, laat ja, een lass zijn? het lijk. Kom, maar, Tom. Zijn de koren die je open zet, het beest is te vangen. Ja, dit is een sterk verhaal, meneer Dixon. Maar nou, wat moeten we aanvangen met dat best? En de dierentuin van Antwerpen geven? Ja, iets anders zie ik niet zitten. Ja, het is goed dat ik uw reputatie ken, meneer Dixon, of ik zou u met uw best terug op straat zetten. Iedereen kan hier met een gevangen aap binnenstoppen. U vergist zich, commissaris. Dit is geen aap. Dit is de god Hannuman in hoogste Hannuman? Hanuman nooit verhoord. Wacht even, heer commissaris. Uh, wilt u mij die gloeiende pook even geven? Ja, alsjeblieft. Wat gaat u doen? U gaat dat dier toch geen pijn meer doen? Dat is verboden bij de wet. Mijne heren, ik stel u de moorden naar voor van Johnson, <middels> Bens, Lenville, Graham, Shawbury, Blackwater, Drummond, Jim Pike... En... Limmel. Mm Hier, -hmm. Hanneman. maar... Een sprekende aap, mis, heer commissaris. Goed, goed, ik zal u niets doen, professor Lummel. Daar zorgt het Hof van Assise wel voor. Professor Lummel? In zijn ware gedaante, Tom. Behaard als een aap, krachtig als een beer, niet langer vermomd als hooggeleerde Orientalist. Professor Lummel heeft in Lahore de vreemde kwaal opgelopen die mensen in dierlijke wezens verandert zoals de verschrikkelijke sneeuwman in Tibet... maar in plaats van zich terug te trekken... zoals de meeste slachtoffers van deze ziekte... begon Lummel te geloven dat hij een reïncarnatie was van de god Hanuman. Hoe kan dat voor een christenmens? Hij had al lang geleden het christelijke geloof ingeruild... voor de oosterse mystiek, mijn beste Tom. En enkele rijke Indiërs begonnen zich rond hem te verzamelen... en vereerden hem als een god die hen al de rijkdommen kon weergeven die ontdekkingsreizigers uit hun tempels genomen hadden. Ja, door zijn reputatie als orientoloog kon Lummel makkelijk toegang tot alle grote musea krijgen. En zo rijpte bij hem het waanzinnige plan om de wreker van het oosten op het westen te worden. Hij zou het oosten al zijn rijkdommen terugschenken. Woord en doodslag waren de onvermijdelijke gevolgen van zijn daden, waarvoor hij niet aarzelde een beroep te doen op de gevaarlijkste misdadigers van West-Europa. Ze werden geleid door professor Lindhauer, die het geld van Lummel goed kon gebruiken. De naam van de bende zegt genoeg: de Vrekers des Duivels. En Lummel mag hun alles uit het British Museum laten stelen. Precies, ja, maar daar hield het niet bij op. Hij wil systematisch iedereen terechtstellen die ooit een stuk uit het oosten aan het museum geschonken had. Zijn woede verblindde hem dermate dat hij geen kritiek meer kon verdragen. Hij moet het artikel dat de Flambeau de Bruges over hem gepubliceerd had uitgescheurd hebben om het te lezen. terwijl hij in de donkerte van het museum zijn kans had af te wachten om een nieuw stuk te stelen. Het was niet bepaald een lovend artikel. Nee. Het moet hem zo buiten zinnen gebracht hebben dat hij het kapot gescheurd heeft en hem weggegooid in de museumzaal. De fatale vergissing die elke misdadiger vroeg of laat maakt. Zelfs als ze de duivel willen wreken. Meneer, eens dus kijken. Wel, uw stem komt me niet onbekend voor, en uw gelaatstrekken. voor zover ik die kan onderscheiden. Uw hoed, ziet u? Ah, ja, mijn hoed, ja. Juist, uh. En u, meneer Dixon? Meneer Renders, goede genade. <laughs> Albin Nelson Edelstein Renders om u te dienen. Genezen, meneer Henders? Ah, ongetwijfeld. Vermits ik vorige week uit het ziekenhuis werd ontslagen. Uw fysiek zal u het altijd van rooien, Albin. U bent begenadigd. Ik wou alleen weten of u genezen bent van die ziekelijke zucht naar, naar avontuur en gevaar. <laughs> Weet ik veel. Ja, men beweert dat ik niet zonder angst kan. Zoals anderen schreven om alcohol of cocaïne. U zegt het zelf, meneer Dixon. Ik ben verslaafd aan het avontuur. Hoewel, voor het ogenblik krijg ik nog oprispingen van de walgelijke lucht die ik bij Matthäus Jones heb ingeademd. Mm -hmm. Mijn beste Alvin, wat zou u denken van een goed glas scotch hmm? in deze baar? Ja. Kom, ik nodig u uit. geen alcoholicus, meneer Dixon. En toch, hè, er zijn momenten waarop een mens met plezier zo'n borrel neemt als hartversterker. Whisky is een trouwe vriend. Cheers. Cheers. Ja, u bent een weemoedig man, Renders. Voor iemand met uw vorming en intelligentie bent u vrij onevenwichtig. Kijk uit, mijn beste, men zegt vaak... Wie het gevaar bemint, steek de hand in eigen boezem, meneer Dixon. <laughs> en ik vraag me nog steeds af wat u bezit, jongen. U bent jong, vrijgezel en dokter in de wetenschappen... En, en rijk genoeg om niet om de broden te moeten werken. Ja, klopt allemaal. En daarom kunt u zich veroorloven om voor enkele sensatiekanten... achter de meest waanzinnige verhalen aan te rollen. Zonder succes, weliswaar. Maar luister, man. Ik weet wat u mist om een groot reporter te worden. U bent bijzonder scherpzinnig. U bent handig, vasthoudend. Maar wat u niet heeft, is... Geluk. U blijft zich voortdurend vast in de meest gevaarlijke zaken. En u komt er nooit zonder kleerscheur van af. Stop ermee. Een avonturier zonder geluk is verloren. Ja, ik mag voor u wel een kaarsje branden, hè? Zonder u was ik nu veranderd in een stenen standbeeld. Zoals de slachtoffers der Gorgonen. Ik hoop dat de zaak met de centauren van Matthäus Jones u een les is geweest, Lenders. Dat was een eigenaardige zaak. En net wat u zegt. Giles was een middelmatig beeldhouwer... hoewel zijn dierensculpturen niet onsuccesvol bleken. En toen de tijd bereidde hij voor het herfstsalon... en eruit voor rijtafereen dat hij het gevecht der centauren wou openen. Het stelde twee vechten der centauren voor. Maar ja... Het werk wou maar niet opschieten... Een paard kon hij wel vorm geven, maar de menselijke vormen bleven flits, levenloos, zonder schoonheid, enfin. Drie maanden moest hij een van de centauren vernietigen, omdat hij aan diens gelaat niet de juiste tragische uitdrukking kon geven. Gelijktijdig ontsnapten twee zwaar mentaal gehandicapten uit een psychiatrische instelling. Dit verwekte nogal wat tijding, want het ging hier om twee gevaarlijke moordenaars die door toedoen van de psychiaters... ter nauwernood aan de galg ontsnapte. Een bekende krant zette een zekere Albin Renders... Hm, om deze zaak die spoedig het Bijste raakte... in de wijk Farmingen. Ontmoedigd, de keug liep Renders op een avond terug naar de krant... toen hij een bekend silhouet zag rondleuzen... in de steegjes van Farmingen. Ik dacht... Harry Dixon en ik zitten achter hetzelfde wild aan. Eens <laughs> kijken wie het eerst aankomt. <laughs> en zonder scrupules bent u me beginnen volgen. U had snel in de gaten dat ik een eenzaam gelegen huis aan de rand van Farnham in de gaten hield. Een witte nieuwe constructie. Op de deur in gouden letters spreekt de naam Charles. De aandacht die ik voor deze woning had, wekte uw nieuwsgierigheid en zoals u dat altijd doet, besloot u volkomen onbezonnen, mijn beste, tot de actie over te gaan. Bij volavond kwam ik over de muur van de tuin en liep naar het achterhuis. Ik liep naar binnen. Alles zag er verlaten uit. U vergiste zich schroomlijk, mijn beste Alvin. In de gang flitste en verblinde de lantaarn aan en twee oersterke kerels grepen u vast. De twee ontsnapte dementen. Wat, los, wat, los, wat is dit betekenen? Hij is ons door de duivel gezonden. Jans, ben, ben je gek geworden? Wat een prachtigste plaatsen. Bewonderde paar, is de bewonderde parische angst is zijn gelaat hè. Nou, vrienden, sleep naar mijn atelier en verwarm het gip. Mijn kunstwerk kan niet langer wachten. En kan Kijk, een schaalbankenserk. Hier op deze marmer sokkel. Een stijgende centaur klaar om een gevallen soortgenoot met zijn speer de granaten toe te dingen. En die gevallen soortgenoot, beste vriend, heeft geen hoofd. Nee! Dan nee. stoppen we een prop in de dicht, dan kunnen we beter praten. Rustig! neem even de romp Ziet u waarde, vriend en medewerker? Het binnenwerk van de centaur is Ruimte genoeg voor u om erin te verdwijnen. Alleen uw hoofd blijft vrij. En dat heb ik nodig. Plaatsen we een jongen! Oh, kijk eens, dat gezicht. Nooit heb ik goed een gelaatsuitdrukking kunnen weergeven. En de uitdrukking die ik nu nodig heb, is deze van de terreur. Van de angst. Van de angst en het aanschijn van de dood. Zoals bij u. Ja, ja, ja vriend, uw einde is nabij. Maar wat een einde. Toch dood zal nog beloond worden. Want door te sterven wordt u eeuwig. Ja, de uitdrukking van afschuw op uw gezicht zodat het Einde der tijden in deze stevige grift staan. Nou ja, goed, zo, Wolfgang, zit maar neer. Ja, men kan niet voorzichtig genoeg zijn met dat dampende groentje. Zo, een mingst op een kokende wassend dat in de gevallen zijn wordt gehouden. Eerst voorzichtig tot aan de en dan over uw schevel en wangen. En met uw ogen wacht ik dan op het laatste ogenblik om niets van een olesp ongrekelijke angst te laten verloren gaan. Noordeef, Wolfgang, we beginnen! Giet eerst het droge poeder in de mond! Ja. De laatste uitvinding, een minksel van talkpoeder, kamfer, Parijse gips en zeep, dat onmiddellijk verhardt in de mond. Het heeft twee voordelen, voor eerst blijft het roepen en vervolgens bezit het de eigenschap, de uitdrukking van luiden op uw laad vast te houden. Pijnfixeer, noem ik dat een ja. Dat is vindingrijk, hè, weet u niet? U ziet dat ik u als vertrouweling, ja, zoals als vriend behandel. Ja, ja, mijn beste onbekende, ik ben uw vriend, want ik schenk u eeuwigheid en roem. Wolfgang, neem de koken de was! Gieten! Dus bent u niet goed bij uw hoofd om Tom van hier binnen te brengen? Die Charles is een gevaarlijke gek en zijn twee handlangers zijn twee ontsnapte dementen. God, God, u bent er erg aan toe. Inspecteur, een in ziekenwagen, en vlug. Ja. Uw verhaal zou als titel gehad hebben: De man die bijna centraal. Alleen werd u zelf het slachtoffer van mijn beste Albin. Oh, ja, meneer Dixen. Dit alles is nu drie maanden geleden. Ik werd onmiddellijk in een ziekenhuis opgenomen... waar men mij uitstekend verzorgde. Ik had alleen een zware zenuwschok opgelopen. Het poeder dat John's me liet slikken bevatte geen enkele gevaarlijke stof. Na een week voelde ik me fit genoeg om naar huis te gaan. Maar... Toen is het plotseling begonnen. Wat is begonnen? Er kwam... Ja, er kwam een vreemde loomheid over me. Mijn ledematen voelden loodzwaar aan. Ik werd opnieuw opgenomen voor een reeks onderzoeken. De dokters maakten zich niet al te veel zorgen over mij. Toch gaven ze toe dat ze niets van mijn toestand begrepen. Ze onderzochten mijn bloed. Dat was volkomen normaal. Wetenschappelijk gesproken was ik kerngezond. Een week geleden werd ik opnieuw ontslagen. En één. een ik onafgebroken, meneer Dixon. Waarover, mijn beste? Over de mysterieuze oorzaak van deze kwaal. U weet dat sterke emoties iemand danig uit zijn evenwicht kunnen halen. Angst, die maar u vergeet dat ik maar al te graag het gevaar... dus ook angst trotseer, meneer Dixon. Tja, dat is waar. Dan zie ik niet in... Ik denk dat ik de oplossing gevonden heb. Zo? Johns is dood, niet? Ja, hij stierf enkele weken geleden in een asiel. Naar het schijnt is hij niet altijd beeldhouwer geweest. Toch? Juist, hij doseerde oude geschiedenis. Ja. Van de bekwaam historicus werd hij... ...bouzaardig kunstenaar. Uh, uh, ziet u, meneer Dixon? ...ik ben er deze week achtergekomen... ...dat John's lange tijd in Griekenland verbleef. Ik heb ook nogal wat tijd besteed aan het terugvinden van zijn kunstwerken... ...die overal verspreid zijn in het musea. Al die dingen houden verband met de Griekse mythologie. Ja, dat klopt. Ja, zijn sculpturen zijn meestal waardeloos. Behalve twee... Het eerste is een enorm hoofd met een fletse laatsuitdrukking en levenloze ogen. Het heet Atlas. Het andere staat Perseus voor met zwaard en schild, klaar om toe te slaan. Het werk heet Wraak. Wat oogenschijnlijk onzinnig lijkt. Dat heeft u goed gezien, meneer Renders. Nogthans vermoed ik meer achter deze ongeruimdheid. Op het ogenblik... Dat ik de overwinnaar van Pegasus en Chimera aankeek, raakte ik eventjes de zwarte sluier van het mysterie aan. Aha. En waar stonden die beelden? In het kleine Hamerton Museum in Sydney Road. Meneer Dixon, op een dommelende wachter en een meisje dat schilderijen bekeek na, was ik alleen in die zaal. En nogthans greep een gruwelijke angst me naar de keel. Het was verschrikkelijk. is sindsdien zwerfkroond. Ik heb mijn eetlust verloren. Ik slaap slecht. Ik loop langs de straten, doelloos. Nee, nee, beter als een stuk opgejaagd wilt. Opgejaagd? En door wie? Door het onbekende. Het onzichtbare. Het onuitspreekbare. Weet u... Dezelfde sensatie had ik ook in het huis van Jones. Dat lijkt me normaal. Uw dood was dichtbij. Nee, nee, nee, nee, nee. Het was iets anders. Ik kan deze ondefinieerbare angst niet vergelijken met gewone doodsangst. Meneer Dixon, luister naar wat ik u zeg. Het geheim dat Jones mee in zijn graf noemt... is van een andere orde. ...van een andere orde. Renders dood? Ja, maar waarde dom. Gevonden in een tuin ergens in Hackneymarsh. Het lijk vertoont geen enkel spoor van geweld. En toch? Lees dit eens. Mm -hmm. Een kopie van het verslag van de wetsgeneeser, hè? Ja. Mm -hmm. Het stoffelijk overschot van Renders vertoont een totaal onbekende eigenaardigheid. Diverse organen, zoals het hart en een gedeelte van de hersenen, lijken wel versteend. Aangezien het onmogelijk bleek de oorzaak van dit verschijnsel op te sporen, werd een natuurlijke dood vastgesteld. Arme Elwin Renders. Mm -hmm. Zou hij werkelijk zo'n vreselijk geheim ontdekt hebben? En als ik nu zelf eens naar dat mysterie op zoek ging, beste Tom? Uh, ja, meester? In feite dient zijn werk toch voortgezet, of niet? Ja, ja, natuurlijk. Momentje, ik telefoneer even met de politie. Hallo, met Bagus. Bagus? zijn hier, beste vriend, heeft u toevallig niet iets interessants gemerkt in het huis van Johns? Die gek met zijn kokende was. Ja. Niet bepaald. Alleen, tjie, wat me eigenaardig leek was de enorme hoeveelheid verse vis en fruit in de voorraadkast. Zo zo. Ja, nog iets. In een kast hebben we een echte verzameling brillen met zeer donkere glazen gevonden. Aha, bedankt. Vreemd is dat, mijn beste Tom, zeer vreemd. Ik vrees dat Renders gelijk had met zijn verhaal over die angst die hem uit het niets overviel. Nee, meneer de Amerikaan, nee. Ik herhaal dat de kunstwerken hier in dit museum niet te koop zijn. Maar mijn beste fellow, mijn huis in Albany is zelf een museum en tien keer groter als het uwe. Ik bezit meer dan een ton schilderijen van Vlaamse, Duitse en Italiaanse meesters. De beeldhouwkunst heb ik een beetje verwaarloosd en daarom maak ik een reis door Europa... Wat stelt dat ridicule Mormon mannetje met zijn sabel voor? Een middeleeuwse soldaat? Meneer, dat is Pershuis die klaar staat om Medusa te doden. Hè? <laughs> Hoe zegt u dat? Percy. <laughs> wel, die Percy zint me wel. Ik. <laughs> ik vind hem belachelijk, maar hij amuseert me wel. Hoeveel? Hoe vaak moet ik u nog zeggen dat hier niets te koop is, meneer? En wilt u me nu verontschuldigen? Ik heb belangrijker werk. <laughs> Hi, madame. Oh. Wat doet u? children. Janice Flemington, met de naam. Later, Warren. Wie moet my kind. Juliel uh, uh, Ellis. Oh. Uh, Schilderijen en versieringen. <laughs> Blij met u kennis te maken. Ik uh, ben kunstenaar en uh, messias, of uh, hoe said u dat? <laughs> Een mecenas, bedoelt u. Ja, een messias. Yes. Mag ik u uitnodigen voor een etentje, zelfs? Oh, u loopt wel erg snel van staan, meneer Flemington. Maar ja, zoiets wordt aan naïeve Amerikanen snel vergeten. Maar zeg eens, meneer Flemington... Ja, Flemington. Ja, ja. Bent u werkelijk zo rijk dat u duizend dollars uitgeeft aan... ...waardeloos spul. Zoals uh, Aunt Percy? <laughs> ja, zoals... Terzijs, ja. Oh, je bent echt grappig. En nog een woord om mij voor een etentje te vergezellen. Een volle tafel tafelgenoot als ik. Ik weet u zich niet eenbeelden en daar zijn al mijn vrienden het over eens. Oh. Gelijk hebben zij. Ja, wat vind je ervan? We kunnen gezellig over kunst kletsen en u vertelt mij wat ik precies moet kopen voor mijn museum in Albany. Of course, krijgt u voor uw advies, een commissieloon. Hm? U bent een geboren verleider, Mr. Flemington. Ja. <laughs> maar waarom geen dinertje bij mij thuis? We oh. er al om. Ik nodig uit. Uh, Oké, okay, it's a deal. Wat hm? oh, een de schitterende dag. Wat een aangename ontmoeting... Moet u weten, ik kom voor zaken naar Londen, waar ik vrienden of kennissen heb. Ik maak een wandelingetje. En binnen de kortste kever zit ik in de huiskamer van de mooiste vrouw van Nederland. Oh, u me. Maar u zou zoiets moeten beweren, moest u uw zusje kennen, Jordina. Helaas, ik krijg haar niet te zien, want ze is erg mensenschuw. Oh. Maar ze zou wel graag een lekker maal voor u klaarmaken. Komt u mee? Ja. Oh, lieve moest Georgina. Well, well, well. Ik heb zelden zo lekker gegeten. Oh, deze rosé is ook voor Ach, dank u. Ik zal het Georgina vertellen. Een glaasje likeur, liqueur, meneer Glennon? Oh, yes, yes. <laughs> Cheers. Cheers. Mmm. <laughs> mm. Lekker. Zoiets heb ik nog nooit gedronken. Ook een preparaat van Sotschina? Ja. En ze bewaart zorgvuldig haar recept. Ik weet alleen dat het een mengsel is van honig, enkele kruiden. en zelfs een soort algen. Algen? Oh my god. <laughs> Bent u zeer rijk, meneer Flemington? Bro. Ik ben zo'n 30 miljoen dollars waard, misschien meer. Is dat belangrijk? Mm, dat maakt het praten over zaken makkelijk. Hm? Goed zo. So. Ik hou van deze manier van converseren. Mm. U wilt dus absoluut kunst kopen? Hm? Precies, absoluut. Mm. Ja, echte kunstwerken of uh, zogenaamde echte. Oh, maakt mij niet uit zolang mijn museum in Albany maar volstaat met werken... van waarmee ik kinderen mark. Zou je er veel geld voor over hebben? Waar is rijk zijn goed voor... als men zijn geld niet zorgeloos durft uit te geven, mis Alice? Mm -hmm. <laughs> maar stel dat ik voor je een aantal kunstvoorwerpen bij elkaar breng... waaruit je kunt kiezen. Of die je zelfs allemaal zou kunnen kopen. Hm? Zoiets had ik nooit te vragen. Wat een buitenkans! U wou in Hammers een beeld komen. Oh ja, yes. <laughs> Percy. <laughs> Dan, mag ik u eventjes een lesje in Griekse mythologie geven, dus meneer Ja, ja. ja. Persuis. Ja. en niet Percy. <laughs> Perseus, zoon van Jupiter, ja. is een der beroemdste helden uit de antieke letterkunde. Hij overwon de drie gorgonen en doodde een van hen. De Medusa, oh. de gorgonen, drie zusters, worden voorgesteld als vrouwen met onwezenlijk mooi glaadstrek. Oh, nee. Maar met vleugels, slangenhuid en klauwen van wilde dieren. waarom well, well. zou maar wat graag een contract met zulke schepselen getekend hebben? Hè? De gorgonen bezaten een geheime zinnige kracht. Iedereen die hun blik trotseerde, Bleef versteend achter. Versteend? Oh, een bijzonder snelle molie van Beeldhouwen. Oh, business. u bent een onverbeterlijke <laughs> grapje. Alsof. Het is zaak. Ja, goed, goed, Maar u drinkt niet, Miss Ellis. Het drankje van uw zus is nogthans lekker, hoor. Eerst zaken doen, Mr. Flemington. Hm? Nee, nee. De pershuis die u niet kon kopen werd gemaakt door een onlangs overleden artiest. Matthäus John. De hek waarover ik in de kranten gelezen heb. Zeer, zeer interessant. Waar bevinden zich al die zaken? Verspreid, Ze overal in Engeland. Hmm. Maar ik breng ze wel samen ook dat u ze zou kunnen kopen. Marvelous. Bent u bevoegd om als de persoon op te treden? Uh, uh, ja, ja, ik, ik handel in naam van Georgina. Uh, Zij is de weduwe van Jones. Oh, hoewel ze sinds lang niet meer samen waren. Excellent. Dat vergemakkelijkt de zaken. Ik schrijf u een check uit voor uw eerste onkosten. Zal 1000 dollar volstaan? Mm -hmm. U goochelt met cijfers. Wow. <laughs> maar mag ik u ook twee of uh, drie weken uh, tijd vragen? Oké. Okay. Je kunt mij steeds vinden in het Blue Eagle Hotel in Covent Carpeton. Erg aardig van u mij te komen opwikken mijn waarde dan. Iets speciaals gemerkt bij Miss Ellis, mister? Wel, toen u dan net bij haar wegging, hield ik van op een afstand nog even haar huis in de gaten. En weet u wat ze deed? Ze liep naar het vijfde in haar tuin en wist er met een met zes frage zilverkarpels uit. Zeer vreemd. Eh, uh, you bent u bent uw buikje vergeten. Waarom? Okay. Uh... Oh, oh ja. <laughs> <laughs> Mijn rubberen buikje. Ik verwijder het best wel. Ik had heel wat glaasjes van een geurige, sterke drank die Julie me aanbood. En die u handig via een slang in uw boord in uw kunstmatig buikje hebt laten verdwijnen. Mijn beste Tom, ik vraag me af of onze laboratoria uitgerust zijn om dit goedje te analyseren. Ja. Stipel? Voor de buitenwereld ben ik gedurende enige tijd... Mr. Flemington uit Albany. Oh, uh, uh, sorry. En uh, wat vindt de heer Flemington van de service in het Blue Eagle Hotel? Prima, prima. Men houdt het niet voor mogelijk dat zelfs de liftboys hier... ...inspecteurs van Scotland Yard zijn. Uh, subliem idee van de overheid om een hotel... ...waar de grote der aarde incognito neerstrijken... ...als uitkijkpost te gebruiken. Nee, ik word alleszins in de watten gelegd. Enig nieuws, Marcus? Uh, ja, sinds gisteren is de straat een nieuwe sinaasappelverkoopster. Mm. Tegenover het hotel. Hoe ziet ze eruit? Oud en smerig, maar ik heb zo het vermoeden dat die haveloze kleren... een jong en aantrekkelijk lichaam verbergen. Hier, een foto. Ja, goed gewerkt, Marcus. Kent u haar? En of... Ze laat zich Uriel Ellis noemen. Een vreselijk mooi meisje. We meisje? Ja, Broeken kocht bij het vrouwtje Sinas Apple En maakt dan praten. En wat is het resultaat? Ja, u weet dat Brokker onkloopbaar is in dat soort dingen Hij sluit erin om voor zijn neefje een zekere Mike Sondes Die als kelder in ons hotel werkt Een afspraakje te versieren met de dochter van de oude. <lacht> een zeer mooi meisje naar het Goed zo En wat wordt leuk voor Tom Wils? En waar vindt de afspraak plaats? Miss Bella Smithers zal Mike Saunders ontmoeten onder het horloge van Ludgate Hill. Mm -hmm. Ze zal een witte regelmantel met een roos in het knopschat dragen. U ziet, alles naar wens. Ja. ja goed. Ja, Sir Humphrey. Mr. Dixon, Sir Humphrey, tot uw dienst. Ah, ja, is eens. De Barnstable. Ja. ja. Mijn waarde Dixon, ik eh, hoop dat uw vrijwillige ballingschap u hier niet te zwaar valt. Het gaat tenslotte om mijn leven, Sir Humphrey. Juist. Zolang ik de aard van het gevaar niet ken, hou ik me verborgen. Hm? <hums> ik ben die arme Albin Renders nog niet vergeten. Werd zijn lijk al ontgraven? Ja, ja. En men hield een tweede autopsie met zeer vreemde resultaten. Het lichaam vertoont slechts gedeeltelijk ontbindingsverschijnselen. De rest is versteend. Voorts werden in de ingewanden sporen uitgetroffen van volkomen onbekende aromatische stoffen. Uh -huh. Interessant. Maar wacht even. Er werden proeven uitgevoerd op konijnen en Chinese biggetjes. Mm -hmm. Ingespoten met deze stoffen leden zij aan een krampachtige stijfheid. Mm -hmm. Bovendien worden de gewoonten en de, de, de eigenheden van die diertjes radicaal omgegooid. De konijnen weigerden elk plantaardig voedsel en werden gulzige vlees eten. Mm -hmm. En de Chinese biggetjes werden echte vechtjas. Met andere woorden... Een volledige persoonlijkheidswijziging. Dat klopt. En er is nog meer, Dixon. Dat eigenaardige liqueurtje... Mm -hmm. bevat net dezelfde stof. <laughs> Gelukkig is dat niet het geval met de kummel van ons hotel. Ja, cheers. Sorry, ik... Oh, cheers. Cheers. Mm. En uh, nog iets, Dixon. Tijdens zijn laatste levensdagen kocht uh, Renders... Opvallend veel, Duitse uh, vis. Ja. Ja. Heeft u een idee? Ik... Nee, nee, niet bepaald, nee. Geen voorbarige conclusie, Sir Humphrey. Goed, goed, goed. Ik heb hier nog een. Uh, klein politierapport over Johns en uh, Uriel Ellis. Uh, Matthias Johns, dokter in de kunstgeschiedenis, verbleef lange tijd in Griekenland. Hij huurde er een meisje uit. Uh, Neo Castro, de genaamde Georgina Nastakides. George en Nastakides kwamen naar Engeland. Ze gingen spoedig uit elkaar, zonder werkelijk te scheiden. Drie jaar geleden kwam Miss Juliel Ellis, dochter van een Engelsman en van de moeder van Georgina Nastakides, ja. bij haar halfzuster wonen. Bij de vrouwen leven vrij teruggetrokken. Georgina is ziek en komt nooit naar buiten. Uh, de, de twee halfzusters leven vrij comfortabel en maken geen schulden. <laughs> Dit dat laatste is voor elke gemiddelde Brit de norm bij uitstek om over iemands morele kwaliteiten te oordelen. Ja, ja. Dit is het einde van het eerste spoor van de derde band. Halfzusters leven vrij comfortabel en maken geen schulden. <laughs> Dit, dat laatste, is voor elke gemiddelde Brit de norm bij uitstek om over iemands morele kwaliteiten te oordelen. Wel, meer verwacht ik niet van uw inlichtingsdienst, Sir Humphrey. Oh, dank u. Bekijkt u even deze foto. De zogenaamde Miss Ellis, vermomt als een oude venster die hier voor het hotel post vatte. Ah? Ah, dat is dat is vreemd. Die, die vrouw komt mij bekend voor. Maar onder een andere gedaante. Lady Rock? Juist. Mogen jullie helemaal niks Dat is de exgenote van het Engel Rock? Zeer juist, Sir Humphrey. Ik had haar onmiddellijk ontmaskerd. Ik vraag me af welk gevaar er nu boven onze arme hoofd hangt. Het Rock? alias Lord Mangrove na zeven jaar terug. Sir Humphrey, wat verwijt de justitie aan Lord Mangrove? Uh, uh, wat, uh, oh, het gerecht kan hem niets te lasten leggen... Maar in vorige eeuwen zou hij levend verbrand zijn geweest op beschuldiging van hekserij. Hij schreef een paar zeer interessante werken over de kabbala, zwarte magie, toverrijd... Op zichzelf dus niets misdadigs. Ja, het is met dat soort geleerden altijd eenderdiksen. Ofwel zijn het simpele van geest. Ofwel beschikken zij over een gevaarlijke en duivelse intelligentie. En rock behoort tot het laatste geval. Ja. Maar gelukkig verdween hij zeven jaar geleden... na zijn scheiding naar het buitenland. Tenzij... Ja, ja, ja. Ik herinner het me nog zeer duidelijk. Hij was de schrik van de Londense society. Ja, ja. ja. en kon onmogelijk in zijn nabijheid blijven... zonder overvallen te worden door... door een radeloze angst. Ja. Hij dreef sommigen... Naar de zelfmoord. Die man moet de beschikking hebben over duistere macht. Uh, uh, mag ik nog even die viskundel? Ik ja. heb opeens behoefte aan een flinke slag. Uh. Sir Humphrey, wat is er? Oh, niets, niets, niets. Ik voel mij een beetje onwell. Een, be een beetje hartkloppen, dat is alles. Sir Humphrey, er is iets anders. U bent bang? Ja, ja, ja ik, ik ben bang. Niet te verwonderen. Ook ik word door die angst over <tie> Wat gebeurt hier? Ik heb hier maar één verklaring voor. Nathaniel Rock is onder ons. W wat? Hier in dit hotel, ons eigenste bolwerk, ons oninneembaar slot. W zwijg, zwijg, zeg het alsjeblieft. Rock, rock onder ons, dat zou verschrikkelijk zijn. Dat, dat zijn wij verloren. Tenzij Sir Humphrey, tenzij Rock andere plannen heeft. Ik, ik begrijp u niet. Ik Deg denk namelijk dat hij het niet op ons gemunt heeft, maar op Ureal Alice. De vrouw die hij nu haat, omdat hij ze te hartstochtelijk lief had. Ja, maar, maar, maar, maar... Haar plannen wil hij nu dwarsbomen, Sir Humphrey, niet de onze. <hhã> Dit is eigenlijk niet zo'n onaardige opdracht. Vermond als Mike Saunders een avondje uit met de mooie Miss Bella Smitters. Hm misschien is ze wel aardig. Ja, hopelijk komt ze niet te laat. Een witte regenmantel en een rode roos. Hm, goed uitkijken. Tja. Wat een eigenaardige grijzaard daar aan de overkant van de straat. Die staat hier al net zo lang als ik. Je zou zeggen dat hij op iemand wacht. Toch niet op. Nee. O, wat een sinister uiterlijk heeft hij. Helemaal bleek. En die ogen zonder enige expressie. Net dode ogen. Hé, hey. waar loopt hij heen? Als ik hem nou eventjes volg dan. Het afspraak is pas over een kwartier. Hij Nu verdwijnt hij achter die moeriskolom. Hij is weg. Hoe kan dat nou? Zou hij in de kolom zitten? Ja, ja, dat kan, beste Tom. Ja, dat kan. Zo'n ding is een hol. Ik pak hem een poets Hier, ik kantel deze karduinen stoeprand Die door straatwerkers werden achtergelaten Zo, tegen het deurtje Meneer Saunders? Uh, jawel, juffrouw Bella Smithers? Werkt u aan uw conditie, meneer Saunders? <laughs> wel, nee, juffrouw. Ik haalde een grapje uit met een vreemde oude man. Ik volgde hem en plotseling verdween hij in de kolom. Ik zette hem klem met die zware steen. Oh. <laughs> ja, Ik zal hem nu maar gauw bevrijden. Niets van. Als u een beetje lawaai maakt, doet de politie dat wel. <laughs> Kom, meneer Saunders. <laughs> Sorry dat ik u liet wachten. Ik moest overwerken voor mijn baas, ziet u... Ik vrees dat we voor de meeste films te laat zijn. Ja, eh... Uh... Maar ik wil het goed maken. Vanavond bent u mijn gast. <laughs> ja, mijn beste vriendin gaf me de sleutel van haar flatje. Ze heeft nachtdienst bij de RTT. Dus... Komt u mee iets drinken, meneer Saunders? Ja. Oh, dit is Maud's flat. En u bent hier even welkom als ikzelf. Mm, charmant. En, uh, ja, wat is het hier gezellig. Wees lief en wacht hier even op me. Ik trek me terug in de keuken om thee te zetten en sandwiches klaar te maken. Oké, okay, okay, maar blijf niet te lang weg, miss Bella, want ik wil per se nader kennis met u maken. Weet u dat u... ...ongelooflijk mooi ben. Mm, nu al complimentjes. u <laughs> zich intussen van de uitstekende liqueur hier op het tafeltje. Ja. Tot straks. Ja, tot straks. Hè. Dank je. Zo. Oh. Is lekker. Is lekker. Hmm, Miss Bella. Weet u dat u... Dat u... Ontzettend... Aantrekkelijk... bent? Binnen. Mr. Dixon? Ah, uh, stop maar, ook. Ah, Mike Saunders is terug. Ah. Ja, maar uh, hij lijkt enigszins aangeschoten. Hij liep recht naar zijn kamer. Zo, zo. En uh, Mike Saunders draagt andere schoenen dan toen hij hier wegging. En toen hij binnenkwam, rookte hij geen Russische sigaret. Zoals alle ingewijden doen. Mhm. Mm nou ja. En Tom? Bloeker, die hem op de voet volgde, liet daarnet weten dat hij hem slapend aantrof... in het flatje van de vermeende vriendin van Bella Smithers. Hij brengt hem terug met de wagen. Flink zo, Marcus. Moest u er niet zijn. Hm? Heren. En dank u. Stapel. Sir Humphrey, er is werk voor ons. We moeten de valse Wils in al zijn bewegingen volgen. Ja. Doe het licht uit en maakt het zich gemakkelijk voor de spiegel. Juist. Zo. Nou. Nee. Toch schitterend, zo. Zo'n vernuftige combinatie van spiegels... waarmee van hieruit heel het gebouw in de gaten kan worden gehouden. De vooruitgang staat voor niets. Hij komt uit de kamer. God, wat een perfect. Met de echte tong. Hij loopt naar de trapzaal. Hij blijft staan onder een van de lampjes. En Wat zit hij nu op zijn gezicht? Een gasmasker. Ja. Of misschien... Wat? Een detectiemasker. Detectiemasker? Om wat op te sporen als een ik vragen mag... Parfum, een gas, een uitwisseling misschien. Ja. Kijk. Hij loopt naar de petroleumlamp. De ja. nachtlamp. En hij blaast ze uit. Maar hij, hij neemt ze mee. Mm -hmm. Miss Alice is wel schrander. Miss Alice? Ja, die... ja, zij is het. Vermond als Tom Wills. Oh. Sir Humphrey, het raadsel van de vreselijke angstgolven is opgelost. <laughs> er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Zekere exotische kruiden verspreiden... vermengd met lampolie of kaarsvet... een absoluut reukloos en terreurverwekkend gas. Ja, maar maar waar de Dixon, in dat geval... zou iedereen in het hotel dat angstgevoel moeten hebben? Dat is niet zeker. Sommige van die duivelse poeders werken pas... wanneer het slachtoffer... voor een vergaande op behandeling heeft ondergaan... door inname van een ander extract, bijvoorbeeld. Oh, lala. Eh, vond u uw kummel... Normaal smaken? Oh, het uh, smaakte niet slecht, maar, maar anders. Voilà. Er werd een bepaald kruid aan onze drank toegevoegd. Een beste vriend dat de werking van het gas stimuleert. Ja, maar waarom precies de kummel? Omdat Mr. Flemington de gewoonte heeft elke avond een paar glaasjes kummel te drinken. Dus heeft de onbekende vijand het op u gemunt? Momenteel wel, ja. <tus> En waarom? Nogmaals, om de plannen van Miss Alice te dwarsbomen. Wij moeten haar inrekenen. Ik sla nee, haar. Op. Nee, nee, nee, nee. Laat haar gaan. Ze is ons van meer nut op vrije voeten. Ah, zo'n mooi meisje. Hoe kan ze <laughs> me zoiets aan doen, meester? Mij vullen met een slaapmiddel. Ah. <laughs> Niet erg, Tom. Zelfs slapend heeft u nog mooi werk geleverd. Kom, we moeten dringend naar die moriskolom op Plotgate Hill. Niets, meester. Niets zit er nog in deze cilinder? En wat een stank, zeg. Kijk u eens goed, om. Staat daar geen boekentas? Ja, ja. Wat zou erin zitten? meester, versche vis, zes, versche kap. Dus, uh, waarom zou een mooie karper geen rol kunnen spelen in een drama als dit? Net zoals een gouden halssnoer of een incunabel? Ja, maar, maar, maar... De vraag is of de oude man die door de in deze morris kolom werd opgesloten... er op eigen kracht weer eens uitgeraakt of door iemand werd geholpen. Ja. Het ziet er naar uit dat de deur... ...van binnenuit wordt geforceerd. Wel, Sir Humphrey, we mogen aannemen dat de gevangene dat geprobeerd heeft. Maar we kunnen evenzeer stellen dat hij niet is ingelukt. Hoezo? Hij kan onmogelijk dat graniet en blok zo ver verweggeniemd hebben. Maar volgens het relaas van Tom Wills wist alleen Miss Bella... ...of beter Miss Ellis... ...dat die man hier opgesloten zat. Die eigenaarige grijzaard werd bijna zeker door haar bevrijd. Ja, ja goed, goed. Maar deed ze het... Voor ze naar het hotel kwam, of erna? Hmm, erna ongetwijfeld. Haar opdracht in het hotel was voor haar veel belangrijker. De man met het marmeren gezicht hield iemand in de gaten of verwachtte iemand. Daarop verscheen Miss Alice te laat op het rendezvous met Tom. Uh, Begrijpt u, Sir Humphrey? Oh, ja, ja, ja. Dus ze had de onbekende opgemerkt en vreesde door hem ontdekt te worden? Ja, yes. hmm? <laughs> Tom Wills kwam er echter te hulp met zijn grapje. <laughs> uh, meneer Dixon, denkt u dat de man iets wist van de afspraak tussen Tom en de vermeende Miss Bella? Ah, Brooke, Waar stond u precies toen u die afspraak regelde met de sinaasappelverkoopster? Uh, uh, tegenover het hotel op het andere trottoir, meneer Dixon. Uh, aan de kantoren van Gibbons Co. Aha. Uh -huh. Die kantoren zijn al sinds maanden verlaten. Heren, allen daarheen. U heeft gelijk, meester. Kijk, die iemand heeft zelfs een gat in het rolluik geboord om ongezien de straat te kunnen bespieden. Ja, hij had ons allebei in de gaten, Broeker. Oude jongen, jammer. Mm -hmm. Dit zou ons van ons nut kunnen zijn, heren. Een fiets, een fiets, ja. Nummerplaat B141822. Uh, Broeker, ik is u eens uit aan wie dit toestel toe behoort. Terwijl Tom zorgert ik naar de taal terugkeren. Ja, tot uw dienst, meneer Dilsen. Hallo? Ah, Broeke. Ja, ja, ik luister. White. Hmm? Park Road. Ja, bedankt hoor. Liefs. Mijn waarde Tom? Ja, meester. De fiets is van een zekere George White uit Park Road. Wie is deze White? Een uh, handelsreiziger, meester. Woonde alleen en kwam nooit in aanraking met de politie. Wel, beste Tom, ik denk dat meneer White vannacht bezoek krijgt. Zal ik uh, de deur openmaken, meester? Doe maar, mijn waarde Tom, doe dus maar... Tom, zo net stond hier nog aan de voordeur een auto. Heeft u die verse olievlek niet gezien? Nee. Als er iemand was, dan is ze weggereden met die wagen. Ah ja, ja, tuurlijk, meester. Er brandt een, een krachtige lamp in de trapzaal, meester. Nou, Elton, ah, deze deur staat wijd open. Even kijken. zo Zeker, Tom. Ga je er weg? Ja. Hier. Wat doet mijn grote teenpijn? Wat doet mijn grote teenpijn? Het is, het is een standbeeld, meester. Niet helemaal, Tom. Haal met uw permissie even dat masker van zijn gezicht, weet u? Uh, Denkt u dat. dat hij een masker. Zo, hij moet zichzelf leren overwinnen, jongen. Zelfs als het erom gaat, lijken te betasten. Ja, ja, ja, meester, ja. Het is toch een standbeeld, meester? Herkent u hem toch? Nee. Ja, nochtans, ik heb de indruk dat ik hem al eerder gezien heb. Met minder vervrongen gelaatstrekken. Wel, nou, mijn waard, Tom, dat standbeeld liep zeer onlangs nog levend rond. Hoe? Wat een nachtmerrie. En net als u zegt, we bevinden ons hier voor een der meest angstaanjagende raadselen aller tijden. Maar wie is deze man? Dr. McGee, ja. Ah, oh yes, Matthias Charles. De ja. waanzinnige kunstenaar die de modellen met kokende was wou overgieten? Maar die is allemaal de doodmeester. Voor een zo duivels intelligent wezen als rok was het maar klein bier om zich voor de dood te laten doorgaan, hm? Ze is ongelooflijk snel te werk gegaan. Over wie heeft u het meeste? Ik denk naar Tom. En toch weiger ik te geloven dat dit een lijk is, meester. Het is een stenen standbeeld. Een stenen lijk, beste Tom. Dat hele rock werd volkomen versteed. Vaat, meester. En nu hij dood is, zal de toon van Miss Alice zich tegen ons keren. En beste Tom, vanaf dit ogenblik binden we de strijd aan met de demonische kracht. Met Flemington later Warren. Mr. Flemington? Yes. Jonathan Alice hier. Mm -hmm. Ik ben sinds vannacht terug in Londen. Oh, blij te horen, Miss Alice. Ik kon de hand leggen op enkele van Jones' werken. Wellicht meesterwerken, Mr. Flemington. Schitterend, schitterend. U bent een vrouw naar mijn hart. Uh, waar kan ik u ontmoeten? In Birmingham. In het huis van Jones. Met uw dollars kocht ik de conciërge om. Ik smokkelde de werken kranwistien naar binnen. De belastingen, ziet u? Nogmaals, schitterend, Miss Alice. <laughs> binnen het uur sta ik naast u. Oh, oh en uh, Miss Alice, verbaasde zich niet over wanneer ik donkere brilglazen draag. Ik had uh, een ongeluk uh, aan mijn ogen. Hm? Sir, in Gravesend ligt een Griekse stomer vertrekkens klaar. Ja? U moet dat schip absoluut tegenhouden. Vlieg erheen in gezelschap van enkele stevige inspecteurs. Als ik me niet vergis, zal ik daar zo wat rond het middaguur op Oh, goed, goed, ik zou. <laughs> u slaagt erin, zelfs de hoogste politiefunctionarissen voor u te laten werken. <laughs> ja, we naderen dan ook de ontknoping van dit drama. Wat zeg ik van dit mysterie? Sir uh, Laat uw taxi wat verderop stationeren, Mr. Flemington. En, en kom snel binnen. Chauffeur, wilt u zo goed zijn iets verderop te wachten? Ah, missaris. Blij u te zien. uw ogen. Miss Alice, deze donkere bril belet mij. Helaas, uw mooie ogen hoe te zien. Maar ja, doktersvoorschrift niet waar. Oh, eh, ja. Eh, kom, laat ons snel de zaak afhandelen. We mogen geen aandacht van nieuwsgierige wekken. All oh right. Uh -huh. Interessant voor de detective... maar minder betijdelijk voor eventuele minnaars... Miss Alexander reken naar verse wiss. Kom naar de, Mr. Flemington. Thank you. Ik heb een verrassing voor u klaar. Ik open het gordijn en. Hier ja, u, Mr. Flemington. Oh, Kijk! Oh, cake! Oh. <laughs> Gewonnen. En wegwezen. Oh. Ze gaat in de halen met taxi. Ach, als ik niet tijdig de ogen gesloten had, dan had ik hetzelfde lot ondergaan als Charles, of bijna. Elf uur. Oh kijk, onze inspecteurs gaan aan boord Als de Griekse matrozen zich met onze zaken wensen te bemoeien Geef dan aan uw mannen bevel te schieten, sir M.V. Allright ah, dat is Broeke Hoe staan de zaken, waardevriend? Miss Ellis heeft in de Midland Bank zes checks geïnt, meneer Dixon Twintigduizend mm dollar -hmm. voor rekening van Mr. Flemington <laughs> Goed zo, Broeke <laughs> Oh kijk, daar komt een taxi aangereden Zij is het Kijk goed uit, mijn heren. Ze zal een zwaar verlies dragen. Als ze ook maar één moment te maken te openen, schiet dan en raak en liefst twee maal. Grijp haar! Opgelet, ze gaat het verlies openen. Schiet er! de weg? Vader met de police. Cheers, heer. Cheers op het succes van Harry Dixon en Tom Wicks. Cheers, Cheers. Sir Humphrey. Sir Humphrey? Wel, uh, smaakt de cognac niet, Sir Humphrey? U lijkt zo. So... Bezorgd? Hm? Ja, niet bezorgd. Dixon, niet bezorgd. Alleen een beetje jaloers. Ja, dat is nu de zoveelste zaak die u schijnbaar moeiteloos oplost. Nou. Ja, toegegeven, u blijft ons altijd vijf lengten voor in het denkwerk. U vleit me, Maar u bent ons toch enige uitleg verschuldigd? De vooruitgang die krijgt u, Sir Humphrey, die krijgt u. Maar sta me toe, u en die brave Tom hier vooraf eventjes een bondige les Griekse mythologie te doseren. Akkoord, meester, akkoord. Ja. Ja. Uh, Wel, zoals u weet, werden de gewone voorgesteld als drie monsterachtige zusjes. Uh -huh. Ze hadden zeer mooie gelaatstrekken, maar reusachtige vleugels, leeuwenklauwen en een slangenhuid... Medusa bleef ons het best bekend door haar avontuur met Perseus, door wie ze gedood werd. Mm, Elk levend wezen dat in de vreselijke blik van de gorgonen gevangen werd, werd onmiddellijk versteend. Nadat Perseus het hoofd van Medusa had afgehakt, gebruikte hij het om enkele van zijn vijanden in een stenen blok te veranderen. Ja, tereus, Atlas onderging dit lot en werd een berg. Ja, meester, maar wat heeft dit alles te maken met ons avontuur? Wacht even stom, mijn beste. In elke legende schuilt een stuk waarheid, zoals je weet. Wel, in de duistere diepten der wereldzeeën leeft een soort reusachtige inktvissen... wiens blik hun slachtoffer dermate biologeert dat ze geen spier van hun lichaam nog kunnen bewegen. De vreselijkste variëteit en ook de meest bekende, de Aplopteutis verrox, leeft in de Stille Oceaan. Er werden zelfs enkele kleinere exemplaren van aangetroffen in de Ionische Zee. Dit waren octopussen met tentakels van ongeveer één meter en een hoofd. Wel zo groot als dat van een volwassen stier. Oh, hun ogen waren diep groen en hun blik was zo onverdraaglijk... dat zelfs de meest vermetele vissers het hoofd moesten afwenden. De laatste vangst van zo'n octopus dateert van 1848. Het dier stierf snel aan boord van de vissersboot en ontbond praktisch onmiddellijk. Ja, dat is allemaal erg mooi, Dixon. Maar... Tussen de blik van zo'n inktvis en de dodelijke ogen van de gorgonen, bestaat mensen in zich toch nog een hemelsbreed verschil? Vergis u niet, Sir Humphrey, vergis u niet. Vissers in de Ionische Zee troffen soms in hun netten volkomen versteende makreel aan. Geleden schreven dit verschijnsel toe aan onderzeese bronnen. <laughs> een makkelijke uitleg. Nee, maar ons avontuur, Dixon, ons avontuur. Beduld, Sir Humphrey. Enkele jaren geleden vestigde Nathaniel Rock, of Lord Mangrove, zoals u wil, zich in Griekenland. Hij was als wetenschapper in Engeland weinig geliefd en werp zich in Griekenland op de studie van de mythologie, meer bepaald op de legende der Gorgonen. En hij leerde ter plekke een jonge universitaire kennen, Georgina Nastakides, dochter van een Griekse vader en, en een Engelse moeder. Vreemd genoeg bestudeerde deze jonge dame hetzelfde onderwerp. Hm. Niet lang daarna huurden Rock en Georgina. Rock koos als pseudoniem de naam van een van zijn ooms, Johns. Ja, dat ontdekte ik in documenten die Julian Elders huis zijn Johns vergat te vernietigen. Hm? Ah, zo wist u dat Johns en Rock een en dezelfde persoon waren Juist, meester. juist. De intelligente Georgina ontsluierde op een mooie dag het raadsel van de versteende vissen. Deze voeden zich namelijk met vreemde algen die onmiddellijk storingen in hun organismen teweeg brachten. Georgina slaagde er in de stof, verantwoordelijk voor deze eigenaardige reacties, uit de algen af te zonderen. Maar ze deed beter. Ze ging op zoek naar de geheimzinnige inktvis en vond hem. Fantastisch. Ze ontdekten zeer snel dat de vissen die van de bewuste algen hadden gegeten... door de fascinerende blik van de inktvis bijna op staande voet tot steen werden. Dus zij verklaarde de legende van de drie gorgonen. En deze wetenschap effende voor de demonische echtgenoten het pad naar het fortuin. Ze keren naar Engeland terug en geven zich nu eens uit voor Mr. en Mrs. Chance. Dan is voor Mr. en Mrs. Rock. Ja, en Julia uh, Ellis. Julia <laughs> Ellis, mijn beste. En Georgina waren één en dezelfde persoon. Oh. Drie jaar na een huwelijk nam Georgina deze schuil aan. Vergeet niet dat haar moeder Ellis heette. Oh. En waarom? Als spoedig leidende duivelse bezigheden van het koppel tot vrevel, zelfs tot haat. Ze gingen uit elkaar. En Rock was Janubus. In feite kende slechts Georgina het geheim van de gorgonen en niet hij. Georgina wil al de macht voor zich alleen, verdwijnt en duikt weer op onder de naam Julia Ellis. Voor de buitenwereld rond ze samen met haar zusje Georgina. En uh, deze Georgina. Adverse karpus? Ja. U raakt bijna de kern van mijn betoog, mijn beste Tom. Daar kom ik zo meteen op terug. O oh ja? Hoe dan ook, mijn heren. Miss Alice beschikte voortaan over dezelfde heldse gaven als de gorgonen. Ze liet mensen in stenen zuilen veranderen. En daar werd die arme Albin Renders het slachtoffer van... Alle beeldhouwwerken in het atelier van Charles waken vroeger mensen. Zo'n Plus. Ongelooflijk, ongelooflijk. Charles onderging hetzelfde lot. Ja, maar op welke manier dit gebeurde, kan ik slechts gissen. Zie hier hoe de moderne gorgel te werk ging. Ze liet haar slachtoffers een liqueurtje drinken, vermengd met een extract van de zeealgen, waarover ik het zo net had, ja? en vervolgens stelde ze hen bloot aan de blik van de karpereter. Wat? De karpereter of de, de vreselijke inktvis uit de Ionische Zee die ze thuis gevangen hield. Weet u, het angstverwekkende gas in ons hotel was waarschijnlijk een tegengif. Johns wou zich veilig stellen. Nochtans had Julia Ellis er aanvankelijk geen belang bij haar ex-echtgenoot uit de weg te ruimen. Ze had namelijk haar kunstwerken onder de naam Johns verkopen. Zo, zo, zo, zo, zo. zo. En pas toen Johns zich voor dood hield, uh, was ze met haar uitvinding uit Engeland weg. Precies, precies. En hiervoor had ze geld nodig. De rijk Amerikaan Flemington was de oplossing. Ze wou hem uit de weg ruimen. <laughs> Maar de brave man was lustiger niet van haar algen te drinken. Oeh, en daar deed u goed aan, meester. <laughs> Jones, die Jule Gale het succes niet wou gunnen, kwam tussen beide. Hij bezorgde Flemington ongebeten het antidotum tegen het gorgeleffect, Het gas in de verlichting in het hotel en het mengsel in de kummel. Vandaar onze onverklaarbare angst, mijn waarde, zorg. bent geniaal. U vleit ik... me nogmaals, zorg. Jones zag de kans schoon voor een dubbelslag. Hij zette een masker op... en toen Uriel het afspraakje had met Tom... toeg hij op zoek naar de inktvis om hem te, te steunen. Juist, vandaar die karpers in de morgenskolonne. Klopt, mijn beste Tom. U sloot Jones op... en nadat Miss Alice u onschadelijk had gemaakt haalde ze de gasverstuiver uit de petroleumlampen in het hotel. Nee, zeker. Ze moet er op de een of andere wijze achter gekomen zijn... dat dit gas als tegengif diende tegen de blik van de apotheutusverks. En ze moet de werking ervan geneutraliseerd hebben. Maar hoezo, meester? Wel, ze ging Johns uit zijn kolom bevrijden en onderhandelde met hem. Hij acht zich veilig met het tegengif en ze gaan samen naar het huis in de Badassië. Hij stelt zich niets vermoedend bloot aan de blik van de inktvies... Nee, en nee. verandert... In, in, in steen. Nee, voilà. En daarmee is alles gezegd. Nee, maar hoe slaagden ze erin... hem het algenigstrok te laten drinken? Daar heb ik het raden aan, Sir Humphrey. Alleen... Juriel Ellis zou ons dit kunnen vertellen. Nou ja, ze is dood. Mm -hmm. Ze dacht van zichzelf dat ze een gorgel was... En dat werd haar ondergang. En, mijn heren, misschien, misschien was ze wel een gorgo. <tied> was dan de ontknoping van de terugkeer van de Gorgo naar het verhaal van Jean Grey. Meteen voorlopig onze laatste aflevering van de avonturen van Harry Dixon.